En uh, ja, het is een heel bijzonder moment, Jorsi, uh, want... Uh... Oh, manier. Yeah. <laughs> inderdaad, zoals je ziet, uh, kan als je ook... Als je elektronische guldens aanschaft hebben. En nu blijft hij inderdaad wat langer staan, johan. Nou praat je door je eigen... Ontvangen als je hebt oh. afgedragen. Nou praat je door je eigen reclame heen, uh, ik ook trouwens. <laughs> dus zeg nog maar even wat hij zei. Nee, je weet, nu blijft hij wel wat langer staan, dus dat is wel mooi, dat weet ik voor de volgende keer. Dat je een lange boodschap moet intypen. Nou, voor de je luisteraars, bang. je kan net zoals je net zag in beeld, voor degenen die de stream kijken. Uh, je kan dus een, een tekstberichtje sturen door, uh, via tipbitcoin.cash. Je kan de, op die website gaan zoeken naar uh, bij de streamers naar Vrijde Radio of... Je kan op de website vrijdrajo.com even klikken op uh, uh, ja, tip, uh, tips sturen in de uitzending. Je moet dan wel Bitcoin Cash hebben of Spice. En dan kan je uh, ja, een berichtje sturen en dan hoor je dat zoals dit bericht wat je net hoorde, hoor je het in de uitzending. Ja. Oké, okay, uh, ja, wat is een bijzonder moment, Joshi? Uh, want uh, vorige week is, uh, is hij live gegaan. Hè? We zijn begonnen, Johan. Ja. Maar het is allemaal nog. Uh, voor, voor op het moment is het alleen nog een forum. Mm -hmm. uh, de blockchain komt eraan. Uh, maar inderdaad, het. Uh... Het ziet er mooi uit. Voorlopig uh -huh. uh, is het goed ontvangen bij mensen. Dat is ook altijd belangrijk. Voor degene die niet weet waar we het nu over hebben, zeg even, even, even waar het oh, over ja. gaat. <laughs> nee, we, zijn, we hebben de website Liberland.info gelanceerd vorige week. Oké. Okay. Dus uh, dat is de ontwikkeling waar Johan het over heeft. En dat is dus een website waar uh, ja, we mensen gaan mobiliseren om het doel Liberland te gaan bereiken. Dus Oké. Okay. Ja. ...uit te dragen. Ja, ik, ik dus, is, ...ja? Ja, nou, het is, het is begonnen... ...en de eerste reacties zijn positief... ...dus uh, nou ja, we gaan gewoon... een stapje bij beetje, stukje bij beetje... ...gaan we verder. Ja, libeland.info Precies, ja. ja. Maar dan gaan we even proosten. Pro pro ik heb geen Liebeland bier, ik heb... Uh, uh, ...Spicey Rootscher... <laughs> Jij hebt Liberlandi? Oh, je hebt water, je hebt gewoon water. Ik heb uh, Spicy Rochefure. <laughs> uh, ja, nou, hij, hij was weer lekker bezig deze week. Rochefure, ja. Hij was in debat met uh, Rubini, is, uh, die econoom van, uh, van uh, Bill Clinton. Ja, van het Clinton kabinet. Uh, ja, dat is... Uh, ja. Google het maar even, als je het wil weten wat het is. En die, die man die heeft dus... Betaald, niet Roger Ver, maar die andere vent die wordt dus zoveel duizend dollar betaald om daar op te komen dagen. En uiteindelijk, ja, wat een, wat een teleurstellende houding hè, van dat soort mensen. Maar ze zien, ja, ja, nou ja, hij zal wel veel geld verdienen door het zo te vertellen. Zo is uh, Amerikaanse dollars, ja en daar gelooft hij in, ja, natuurlijk, ja. Nee, goed, um, ja, we gaan uh, beginnen met uh, het traditionele blokje, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we gewoon even beginnen met... Uh, even kijken hoor, wat we hier hebben. We beginnen even met uh, de staatsschuldmeter. Uh, die staat op dit moment op uh, 395, uh, ja, 395 miljard in het rood. Ja, en uh, dan hebben we natuurlijk nog uh, het goud. Goud doet momenteel uh, niet minder, maar ook niet meer dan... 1488 dollar per ounce. Oké, okay, ik staat hier nog op 1489. Hij is een beetje omhoog geschoten net. Oh, dat is vandaag. Even kijken, ik zet hem even op een week. Of vijf dagen. Oké, okay, ja. Goed, ja, een beetje op en neer aan het gaan. Vandaag overigens wel weer 99,9 miljard dollar bijgejongd. Met de repo uh, sales. Oké. Okay. Niemand, niemand die er gezegd niemand die het opmerkt. Alle cryptomunten in één dag erbij. Ja ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou niet alle crypto toch, alle crypto bij elkaar is, is iets van uh, twee, 200 miljard of zo, of, uh, 100. bitcoin alleen is 148 miljard, oké okay. ja, dus het zal 250 miljard zijn, maar toch bijna alle crypto is één dag ja, en <laughs> het ja, gaat al een paar dagen zo, uh, zo door hè. Het is, uh, ja, ze hebben zich gecommitteerd om de rente laag te houden. En uh, er moet elke dag enorm veel bijgejongd worden. Zolang de mensen de maat blijven werken, joh. Ja, uh. <laughs> Geloof erin. Het is een kwestie van geloven. Ja. Je moet blijven onderin, geloven. Geloof erin. Gewoon olie. Uh, 54,34 dollar de olie. Oké. Okay. Amerikaanse olie. Een piekje gemaakt zie ik uh, vandaag. Ja, weer een beetje bijgekomen, ja. Oké, hey, goed ja, dan uh, gaan we naar de maroane index Even kijken hoor, naar het grafiekje. Ja, die, uh, die is vorige week omhoog geschoten. Nu uh, hobbelt hij een beetje lekker op en neer. Hij is uh, 137,51. Uh, ja. Dan hebben we natuurlijk de Bitcoin. Ja, die is, uh, hij staat op dit moment in ieder geval op uh, 7369 eurotjes. Ja. ja, en uh, hobbelt lekker een beetje op en neer. Ja, wat kan ik er verder over zeggen? Ja, ja een heleboel. Maar ja, hoe lang ben je eraan besteden? <laughs> ja, we kunnen het heel lang en kort over hebben. Maar, uh. Ja joh. Dus er moet weer een keer een beweging komen. Daar kun je weer wat zeggen. Het is nou ja. even afwachten, toch? Wat hij gaat doen. Ja. Nou, wat ik wel eens te kijken. Als je een beetje uitzoomt. En je, je kijkt even naar het totale plaatje. Dan zie uh, je wel een beetje een, een, een, een... Je zou eigenlijk kunnen zeggen van... Hé, hey, er zou een... Uh, ...een reverse head and shoulder zou je erin kunnen zien. Hè? Ik moet wel zeggen de grafiek die je hier ziet... Die, is, uh, die, ...die toont niet helemaal echt goed in proporties. Maar dan begint bij die piek van uh, eind 2017... ...daar daalt hij en dan begint eerst de shoulder. Dan zou hij nu met de head beginnen... ...en dan zakt hij zo meteen naar de... ...ja, heel laag, naar de misschien uh, 2000 euro of zo. Dan heb je de bodem van de head... ...en dan gaat hij weer een shoulder maken... Ja. Ja, ja, goed, je kan er van alles in zien hè, als je maar fantasie hebt. <laughs> dus ja, goed, nou ja. Um, we hebben alles gehad, dan gaan we naar de nieuwsberichten. En uh, we beginnen met een, met een klein cryptoberichtje. Ja, daar gaan we niet al te lang bij stilstaan, maar het is wel een beetje grappig. En, uh, een paar Russen die uh, dachten van, hé, uh, hey, we, we hebben hier een mooie supercomputer staan. En ik moet even bijzeggen zeggen, ze werkte bij een nucleaire reactor daar stond een supercomputer. Ze dachten, nou ja, laten we even bitcoin opmijnen. Kijken wat hij doet. Dat ding, staat er, dat ding staat er toch? Ja, ja, ja. waarom even die bitcoin mijnen. Het is de computer die gebruikt wordt voor, uh, voor het aandrijven van een nucleaire reactor uh, ergens in uh, Rusland. Nou, was het niet te doen van, van de nucleaire uh, simulaties, zeg maar, over uh, uh, van uh, explosies. Ja, ja, ja, volgens mij was het inderdaad zo. Het was inderdaad in een voormalig testgebied ook van nucleaire uh, raketten. Ze zijn op een gegeven moment overgegaan van echte atoomproeven naar gesimuleerde atoomproeven. Dus dan, ja, dan rekenen ze er ook nog uit alle reacties en wat er dan gebeurt. Ja. Nou, op zich een hele mooie manier om vrede te bereiken. Als, als nou die, die, die cryptos omhoog gaan, dan gaan overal al die defensiecomputers offline, die gaan allemaal crypto-minen. Ja, ja. Krijgen we zelf wereldvrede zo. Hmm. Ja, hopen we. Maar ja, hij heeft al uh, ...7000 dollar boete gekregen. 450.000 roebels. Het is niet bekend of al die bitcoins in beslag genomen zijn. <laughs> en hoe snel sne ik? Ja, ja het stond er niet bij. Maar, en hoe, hoe snel zou je erover doen om een blok te minen? Ik denk niet eens zo geweldig snel. Uh, wat, nee, nee. Wat, je, wat die crypto chips hebben, die hebben allemaal dedicated spul ja. om. Om uh, SHAs te berekenen. Uh -huh. En dat gaat veel sneller, omdat je dat dit, dit soort computers zijn. Er, net zoals die computers van Shell en zo. Die zijn erop voorbereid om hele grote uh, matrices te vermenigvuldigen. en enorme floating-point berekeningen te doen. Dus uh, ja, de dingen. dat heeft wel één petaflop. Maar ik denk dat als jij, als jij een, uh, een paar. Uh, die je dedicated bitcoin mining chips koopt... dat je er al snel boven zit. Mm -hmm. als, het nou, als je het een tijd geleden had gedaan... maar voordat de Ezek revolutie voorbij kwam... dan had je er nog wel wat mee kunnen doen. Maar nu denk ik niet eens zoveel. Nee, nee ja, goed. Um, ja, dan gaan we naar het volgende berichtje toe. Um, ja, misschien heb je het al gehoord. Maar uh, Arnhem is, uh, mag blij zijn. Ze mogen feest gaan vieren. Want <laughs> ze zijn uitgekozen voor een pilot... Voor maatschappelijke dienstplicht. Of maatschappelijke diensttijd, sorry. Ja, want het is geen plicht. Dat vond ik een beetje vreemd te raden. Ja, dat kan ook een woordspelletje zijn. Dat, uh, nou ja, hm. eh, onderwijs was ook ooit nooit een plicht, maar een recht. En je weet wat er van gekomen is. Ja, recht, recht kan zo'n plicht veranderen. Ja. <laughs> Niet genoeg adem overblijft. Maar ik heb doorgelezen. Ik kan nergens inderdaad iets over een plicht vinden. Maar. Arnhem zoekt innovatieve manieren om te werken aan een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft. Iedereen meedoet en inwoners minder afhankelijk en meer zelfstandig zijn. En om meer zelfstandig te zijn, krijgen ze nou zo'n zo uh, dienstplicht. Dat duurt dan 78 uh, dagen. En uh, je krijgt drie dagen voor 24 uur per week gedurende 26 weken. Dus niet meer dan drie dagen per week werken. Want anders dan, uh, ja, dan uh, raak je helemaal overspannend natuurlijk. En uh, ze krijgen daarvoor 624.600 euro vanuit uh, de, okay. de, de, Den Haag, denk ik. Jongeren van 16 tot 27 jaar die geen opleiding volgen en gemotiveerd zijn. Die kunnen meedoen. Oké. Okay. Je moet het niet voor dat geld doen. Hoeveel geld was het? <laughs> Je staat niet bij wat. Het is vrijwillig, staat er. Je kan vrijwillig meedoen. Als is klaar voor de voeding of zo. Maar uh. de staat die krijgt er 600. Of de Arnhem krijgt er, gemeente Arnhem, 624.600 voor. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar dat is alleen voor de management, hè? Ja, dat is het mm, ja, man, management fee inderdaad. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> Ik weet al wie er hier uh, goed bij wegkomen. <laughs> je hebt vrijwilligers aan de ene kant, je hebt 624.000 euro aan de andere kant. En uh, ja, om het een beetje in de gaten te houden. En je kan natuurlijk ook een onderneming betalen om die mensen in dienst te nemen dan. En dan uh, krijg je dat weer terug bij het kerstpakket. Uh. Ja, op de foto zie je dan wat uh, jongens, uh, jongenlui uh, die met een, iets met een regenboogvlag doen. Yeah. Ja, het is niet helemaal een regenboogvlag hoor. Maar er zijn ja. nou kinderen op, dit, uh, ding. dat ding. Er staat een meisje van een jaar of vijf erop. dus ik weet niet of het valt niet uh, in de doelgroep volgens mij. Ja, dat is volgens mij gewoon een of zo. Ja, dat is net zoals bij die uh, bij die oorlog van Syrië. Hadden we hadden gewoon even wat materieel van een paar grote uh, explosies van beeld. Maar dat was dan van een uh, gun range in Kentucky. Ja, ja, ja. ja. Waar ik dan weer van hoorde dat, dat dat nog nooit zo populair geweest is. Iedereen zei: Jee, yeah, daar wil ik ook naartoe. Die, die, die kunnen reeds in Kentucky. Een enorme uh, Tracer Fire. Gaan ze op, op gaat benzinevaten lopen schieten. En die vliegen dan in de fik. En weer door vuurwolken. Ja, ja. Dus die, die betere reclame hadden ze niet kunnen hebben, die gast ja, in Kentucky. Nee, nee. Dat was het was just in mars die het aangewakkerd had. Want die herkende het, hè? Want die was daar gewoon met zijn kinderen geweest. Oké. Okay. Ja. Ik, zei, ik weet ja, precies hoe die explosies toen gingen. Ja, ja, Hij herkende de beelden. Hij zei ja, dit is gewoon Kentucky Gun Range. Uh, ik ben er ook met de kinderen geweest. En het was hartstikke veilig. Uh, dat had hij getweet. En toen in één keer, ja. dit was de ABC. Hij had het een paar keer herhaald. Maar kijk eens hoe die koeren afgemaakt worden. <laughs> <laughs> dan was het gewoon <laughs> uh, ja echt ze hebben verder geen uh, revisificatie gedaan hè? Ze, ja, dat gebeurt zo vaak het is niet eens meer zo, ja, je schamen ligt er niet eens meer voor het is gewoon, ja. inderdaad je pakt wat stok explosies van, of, uh, foto's van explosies en dan uh, ja dat is het goed ja, uh, daar dus moet uh, je ja. het maar mee doen als lezer. Hmm. Ja. En alleen door, het, alleen door het internet komt dat soort spul nou naar buiten want wie had dat anders ooit opgemerkt nou, ja. Ja. ja, aan de ene kant komt er meer, meer fake spul door de internet... ...en aan de andere kant wordt er ook meer fake spul onderuit gehaald. Je hebt, een, je hebt een leger van fake makers en een leger van debunkers. Ja, maar goed, ja, over de, over de, de dienstplicht, hoe uh, ja, moet ik het zeggen? Vrijwillige dienstplicht, uh, hadden we daar nog iets over te zeggen? <laughs> Vrijwillige dienstplicht. <laughs> ja, Niks. als het maar niet zo ver gaat dat je dan op een gegeven moment... Uh, Alleen nog maar in de trein mag als je ook je dienstplicht hebt vervuld. Hè? Oh ja, ja, ja. Over het algemeen, ze hebben in Amerika, heb ik al zo'n berekeningen gezien van die programs En dan zijn er miljoenen uitgegeven en dan zijn er drie mensen met een baan of zo aan het eind. En dat is meestal ongeveer de, het resultaat hiervan. Als je dan het bedrag deelt, wat er aan uitgegeven is, gedeeld door het aantal mensen die een baan hebben, dan, dan had je ze gelijk met pensioen kunnen sturen ongeveer. ja. Ja, goed, um, dan gaan we even verder kijken wat voor berichten wij nog allemaal hebben. Ja, dan komen we bij uh, minister Schouten. Provincies kunnen boeren wel dwingen tot stoppen met bedrijf. Ja, wat ik hier mooi heb vonden is dat uh, uh, ja, de provincie, provincies die kunnen wel dwingen. Uh, en die kunnen dus onteigeningen ook inzetten. Dus uh, wat zij zegt is de provincie gaat over zijn, zijn eigen regels. Zegt Schouten, een deel van de landbouw- en natuurverunningen worden afgegeven door provincies. En daar heeft het Rijk niets over te zeggen. Alsof een, een provincie een soort uh, Amerikaanse staat is of zo. Of, een, of een, uh, in een federaal iets. Een, uh, <laughs> dat betekent ook dat provincies kunnen besluiten om boeren toch te verplichten hun veestapel in te krimpen. En hun bedrijf te beëindigen. Dus dat kan, een provincie kan gewoon je dwingen je bedrijf te beëindigen. Okay. En dan de volgende zin is het mooist, denk ik. Er de zegt ze, alles waar wij als rijk aan bijdragen, daar is vrijwilligheid het uitgangspunt. <laughs> dus uh, nou, dat vond ik wel interessant om te weten. Dus, uh, dus alles waar, waar het rijk aan bijdraagt, is uh, het rijk draagt eigenlijk nergens aan bij. bij dus dan kan je zeggen van uh, vrijwilligheid is nooit het uitgangspunt. Maar ik, ik, ik had mijn relatie met het rijk nooit als echt vrijwillig beschouwd. Uh. Als provincies hun eigen keuzes maken met hun eigen middelen. Ja, wat hebben provincies voor eigen middelen? En hun eigen regels. Dan kan ik niet zeggen dat mag niet. Dat betekent volgens dus Schouten ook af... dat provincies zelfstandig onteigingsprocedures in werk kunnen zetten. Een beetje afschuiven van de verantwoordelijkheid. Ja, dat, uh, dat ook zo. Ik kan er niks aan doen. Ja, mijn, ik was mijn hand in onschuld. Pontius Pilatus. Ja. <laughs> ja. ja. Nagel die boeren maar aan het kruis. Dat ja. vind het wel apart. Ik heb toen. Uh... Ja, toen, toen ik nog bij de LP zat en met verkiezingen, provinciale verkiezingen meedeed. Toen uh, hadden we ons verdiept in, uh, in de provincie wat ze allemaal deden. Maar ik kreeg meer het idee dat ze een soort doorgeverluik waren van Europese regelgeving. Dat, dat, dat, zo leek het heel erg. Ja, die hele stikstofquotum, dat, dat komt uit Brussel zetten. Ja. En dan krijg je dat hele enorme gezeur over uh, zijn de meetmethodes nou goed of niet. Maar je moet gewoon uh, zeggen van, uh, ja, lap die regels uit Brussel aan je laars. Mm -hmm. ja, ja maar dat kan natuurlijk niet hè, dat laatste nee dat heeft, uh, dat heeft hoe heet dat ook alweer de staten generaal of nee, nee zo'n uh, orgaan die uh, heeft dat dan bekeken nee dat kan absoluut niet nee want de rest moet meedoen met ons want wij moeten het goede voorbeeld geven gidsland, ja, Nederland gidsland vooruitstrevend <laughs> ja, ja tot op welke hoogte ja, goed. Maar ja, we hebben ook nog een volgende bericht. De Nederlandse staat heeft via investeringswinkel Dutch Venture Initiative, DVI, onder meer geld gestoken, jouw centen, belastingcenten, in het Haarlemse bierbrouwer Jopen en in de lingerie van kledingontwerper Marlies Dekkers. Wist je dat? Ja. Ja, dat is, uh, dat is geweldig dat uh, de Nederlandse staat voor jou investeert. Hè? Ja. Dat is uh, voor het geval je nou zelf niet uh, wist waar je je geld aan uit moest geven of waar je het in moest steken. Dan heeft de Nederlandse overheid dat voor je, die, heeft daar die houdt dat tot in smiezen hè? en die heeft dan een bierbrouwer en een lingerie toko bedekt, uh, belegd. En, wat, en dat is, ja, dan denk ik ook: waarom krijgen die nou weer staatsgeld? 700.000 euro per bedrijf. Krijgen ze daar dan ook een dividend van? Of is de, is de staat een hedge fund geworden opeens? En wat ik ook apart vond, is dus twee jaar geleden kwam het DVI nog een opspraak. Toen het FD meldde dat een meerderheid van de investeringen van het investeringsvehikel in het buitenland terecht kwam. Hoe die verhouding nu is, is niet bekend. Dus dat is een bekende manier van de staat om ermee om te gaan. Er is een schandaal, gaan ze niet aanpassen, maar ze maken gewoon niet meer bekend hoeveel er in het buitenland, uh, naar het buitenland gaat. Net okay. zoals de M3 Money Supply, dat was ook zo. Uh, oh jee, die loopt helemaal uit de hand. Oké, okay, we stoppen met publiceren vanwege bezuinigingsredenen. Ja, dan weet je het gewoon helemaal niet meer. Ik zat er even naar nou te googlen, maar dan word ik verwezen naar een uh, website van um, European Investment Fund. Ja, ja het, is, uh, het is 400 miljoen euro, zit erin, wordt deels gevuld door de Europese Unie. Oké. Okay. Sinds het Fonds het levensgroepen hebben 218 bedrijven gebruik kunnen maken van het dief. Ja, hij, ja, Ik denk dat bedrijven die, waar zij in investeren over het algemeen hele slechte bedrijven zijn, want de overheid heeft er helemaal geen stand van winst en verlies maken. Ze hebben in heel hun bestaan alleen maar verlies gemaakt, altijd. Dus ja. We hebben altijd een, een uh, tekort. Jopenbier dus. Ja, wat weten die nou van, uh, van bedrijven en winsten en producten aanbieden en, tegen, en kosten beperken? En, uh, dus, nee. Maar Jopen doet het toch niet zo slecht? Uh. Dan gaat het ongetwijfeld nog komen. Dit. Ja, ja, ja. <laughs> Maakt het nou ook anders als je nou Jopenbier gaat drinken, Johan? Nee, dat nee, je weet ik, dat de Europese Unie dat meebetaalt. Ik zit nou aan uh, <laughs> Spicy rotsje. Nee. <hoor. laughs> Dat wordt geen Jopen meer jongens. Ik had van het weekend nog wel gedronken <laughs> trouwens hoor. De herfstbox van, uh, van Jopen. Ja, dat uh, eigenlijk is eigenlijk een soort verbelasting teruggave dan. Dat is een soort vredesdividend dan ja, als je Jopenbier bier drinkt toch? Ja, dat zijn, zijn prijsgebiertjes hoor vind ik. Dus, uh, taalt ja, dat betaalt toch 6 euro, euro als ervoor. Het als huh? het EU geld is, dan moet je natuurlijk Fox uh, renderen hè, die EU's. Eh, <laughs> Nou, wat je natuurlijk wel ziet bij bedrijven is als die denken van, nou ja, eh, als ik een voorstelletje indien en ik kan daar wat geld voor krijgen van uh, uit die hoek, waarom niet? En ja, dat is ook wel begrijpelijk. Ja. Als je het maar niet, als je het maar niet steunt. Hè. Maar uh, goed, ja, dan gaan we even nog naar het spookgezin. We hadden het vorige week over en, en toen hadden we steeds ik meer een begrepen. Beetje, ja? Een beetje langs me heen laten gaan. Ik heb het niet echt meegekregen. Ah, okay. Nou, we hadden het vorige week over. Er is een heleboel we... nieuws over een spookgezin. Ja, er is al wat meer bekend over ze. Maar toen, toen was er nog... Uh, vorige week wisten we vrij weinig erover. Alleen dat ze in ieder geval de kinderen de leerplicht hadden ontdoken. En uh, ja, wij konden een beetje uh, ja, meeleven. Want ja, als je al dat nieuws hoort en al de brexit en noem maar op... Ja, dan snap je wel dat je dat je, je op gaat sluiten in een boerderijtje, weet je wel. Maar uh, ja... Ah. Dus dat de rest eigenlijk niet klopte. Hè? Een heleboel van de originele berichtgevingen ja, ja, ja, klopte ja. gewoon niks van. Uh. Ook, ja. het was, op een gegeven moment was het geen gezin waarschijnlijk. En, uh, het was ook, ze zaten niet in een kelder. En het, was, het was heel zwaar ingezet qua sensatie. En uh, ja, dan zie je ook dat als de, als de wereldnieuws zich erop gaat richten... dat ze dan niet meer terug kunnen trekken eigenlijk. Hè? Dat, dat moesten, moesten ze, de kelder moesten ze maar veranderen in een... Uh, een inpandige in ruimte, <laughs> zoiets, ja. maar uh, ja, wat er dan nou, nou ook nog een aantal dingen boven water komen. De vader van het ruiner gezin, ik werk al jarenlang bij school, bij school van mijn kinderen. Dus hij, zegt, uh, hij is naar eigen zeggen jarenlang als vrijwilliger actief geweest bij de school waar enkele van zijn kinderen op zaten. Uh, dat valt, nou valt het leerplichtverhaal valt ook al in duigen, dus kennelijk de kans is groot dat hij doelde op de vrije school Tour Malijn in Meppel en uh, dat is zo, hij zegt hij gaf leerlingen les in de tuinieren en zat er in het schoolbestuur zegt hij, in een van de privé publicaties die op het internet ontdekt zijn, hij blikt daarin terug op de beslissing om zijn kinderen naar een soort privéschool, gebaseerd op vrijheid en creativiteit te sturen en zijn eigen betrokkenheid bij die school klinkt toch wel heel erg als een soort libertariër dit, ja dat was mogelijk actief op de vrije school Toer in Meppel. Directeur Harry Drenthe van de Toer zegt dat hij vorige week benaderd is door een moeder van een kind op de school... die vertelde dat ze zelf bij een van de kinderen in klas heeft gezeten. Dat is ook het enige wat ik ervan weet. Zelf werkte ik hier nog niet zo lang, maar ik heb nagevraagd bij een leerkracht die hier toen al heel lang werkte... en die kan zich het niet herinneren. In de administratie is het niet meer na te gaan omdat die niet zo lang bewaard wordt. Dus het is een vrije school baseer op cre creativiteit. Dan bewaren we in administratie niet zo lang. Dat klinkt ook goed. Ja, ja. <laughs> <Tom>. <laughs> En, en hij kan zich niks herinneren dat is ook altijd heel verstandig als de over, overheid je benadert ja, ik weet het uh, allemaal niet zo goed meer dan als je kind naar school uh, stuurt moet je even aan iedereen vragen de zo. hoe goed is jullie geheugen ja, ja. als iemand vraagt dan kan je niks herinneren dan zit je kind veilig dus, ja. Uh, ja. En, en waarschijnlijk kunnen de kinderen zich ook niks meer herinneren van die school want zo gaat dat bij een school ja, uh, dus dat, dat vond ik wel interessant. En dan uh, was er ook nog een ander berichtje. Wat was dat nou ook weer? Ja, de vrienden van de Ruiner-Wolder vader boos om arrestatie. Hij was zo goed voor zijn kinderen. Steeds meer wordt duidelijk over de wereld waarin het afgezonderde gezin in Ruiner-Wolder jarenlang leefde. Volgens internetvrienden was hij een lieve man die juist goed voor zijn kinderen zorgde. En dan hebben ze het over Eljon. Kaya begrijpt er niet van. Die lieve man uit Nederland, die hij via het internet kende, die altijd zo liefdevol over zijn kinderen sprak. Die man wordt nu verdacht van vrijheidsberoving van zijn eigen gezin. Hij houdt zielsveel van zijn kinderen. en Zij van hem, zegt Kaya, een Albanese die het internet al jarenlang met vader Gerrit-Jan van D. bevriend was. Ze hebben hem het afgelopen jaar sinds een deel van zijn lichaam verlamd raakte, heel goed verzorgd. Nou, dan nou hebben we dus een, een oude man. Die vader, die is verlamd. En die wordt zogenaamd beschuld, die wordt dan beschuldigd van vrijheidsberoving van volwassen kinderen. Die, die voor hem zorgen. Dus die, die, die kinderen die kunnen natuurlijk makkelijk aan een verlamde man ontsnappen. Dan kan je niet zeggen dat hij ze in vrijheid beroode. Maar ja, die, die gasten kunnen natuurlijk niet meer terug naar het hele wereldnieuws over de vloer is geweest. Uh, ze moeten er maar het mooiste van maken. Die gaan zoeken uh, die gaan nu echt zoeken naar uh, dingen van. Ja, zie je wel, het is toch gerechtvaardig dat we hier binnen zijn gevallen. Ja, nou komen ze start dat, dat die. Dat die 600 euro niet in zijn box 3 had opgevoerd, of zo, daar eindigt het waarschijnlijk mee. Dan ja, uh, moet hij er 10 jaar voor de bak in. Ze hadden 600 euro gevonden daar? Of, uh... Nee, nee. Maar, maar, maar zoiets zo, zo lulligs moeten ze... Ja, ze hadden ze daar wel worden. veel contant geld ja? gevonden. Ja, ja, hij had heel veel contant geld. En er was <laughs> nee, de broer van een van die... En goud en bitcoin. Een hele goede gast dit eigenlijk. De broer van een van die mensen daar... Uh, die, die woont in Oostenrijk en die hadden ze dan ook geïnterviewd. En die zei dat hij een hele grote erfenis had gekregen. En uh, ja, waarschijnlijk heeft hij dat gewoon in contanten uh, daar uh, ergens opgeborgen. En hij betaalde ook nog de huur, nog steeds de huur van zijn winkeltje. Waar hij eigenlijk al negen uh, jaar sinds die verlamd was, uh, niet meer in zat. Dus mm. dat, uh, dat span stond een beetje te verpauperen, maar hij betaalde nog steeds de huur. Dus, uh, ja, ja. ja het, het is inderdaad raar. Dat is een vrouw die 16 jaar geleden overleden aan kanker. En ze, hij heeft zijn kinderen alleen opgevoed. En hij is half verland. En die kinderen zijn al volwassen. En die zou hij dan gevangen houden. En nou zit hij in de gevangenis daarvoor. Ja, dit is weer een prachtig rechtssysteem dit. Ja, uh, uh. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. En ja, en die kinderen die hadden ook een telefoon. En die waren op sociale media actief ook. ja uh, uh. Het is toch allemaal ontdekt omdat, die, omdat een van die omdat zijn zoon of zo... Die wilde een glaasje bier drinken, geloof ik, hè? Ja, die ja, zat wel eens die vaker. die zat, hij zat regelmatig op dat terras, trouwens. Uh, het was niet ja. één keer, het was meerdere malen. Zat hij, gewoon... hij werd gevangen gehouden, maar hij zat vaak op het terras in het ja. café. En die, uh, die, die, die, die ober vond dat hij er onverzorgd uitzag en dat hij een beetje een raar verhaal op uh, stak, waar hij uh, volgens zijn kop nog staart aan zat en die heeft toen de politie ingelicht. Ja, het café is ook niet veilig meer. Er zitten gewoon nee, Hennis ja, ja, ja. Beers die, die runnen gewoon een café in. Ja, maar dat is, sinds, die, sinds de rookruimte is dat allemaal veranderd, joh. Ja, ja, ja, ja dat is het, ja. Komt die nog terug of niet? Want die wordt nu weer afgeschaft hè, in april. De rookruimte is toch afgeschaft? of... Ja, en die wordt nou officieel verboden helemaal. Ja. ja, dan gaan mensen weer allemaal buiten roken. Ja. ja, maar het is meer van drie jaar geleden moest je voor 10.000 euro zo'n ja. sociale afzuiginstallatie neerzetten. <laughs> en, en nou gaat die er weer uit. Dat <laughs> maakt toch niet. Ja. ja, nee, dat is weer een leuke, leuke zigzag manoeuvre om uh, caféhouders failliet te maken. Laten we gaan. Ja. Maar nou, hier staan alle afbakken gewoon op tafel, Leo. Het gaat hartstikke goed hier. Ja, allemaal naar de serving gaan, beste rokers. <laughs> ja, maar dan gaan we even naar Jimmy toe. Jimmy, kennen jullie die? Dat is toch wel echt het voorbeeld van de burger die zich uh, in wil zetten voor de veiligheid van het land. En dan uh, moet je vooral kijken hoe je dan beloond wordt. Jimmy van 24, die uh, dacht iets goeds te doen, uh, maar werd opgepakt als de maas silo terrorist ja, dat is een beetje een uh, onduidelijk verhaal. Eigenlijk was het een soort mol, uh, geloof ik. Hij zat in een of andere WhatsApp groep, op Telegram werd er. Het zal gewoon een Telegram groep zijn. Nou, gewoon een telegramgroep. Ja. En hij, wilde, hij was iemand die wilde graag in dienst en zo. En die wilde ze helemaal uh, inzetten voor de overheid. Helemaal geherstenspoeld dus, zeg maar. <lacht> <laughs> en dan ga je als een soort privédetective ga je... Nou ja, in ieder geval, hij kwam iets verdachts op het spoor. Hij had ergens iets gelezen in een of andere vaak groep. En uh, ja. hij denkt uh, wilde de IVD de tippen. Maar ja, vandaar, uh, daar wordt het dan een heel spannend verhaal. En dan spreekt hij af in een of andere wegrestaurant of zo. Maar eigenlijk zit hij zit de de geheime diensten te tippen, dat hij, dat hij misschien wel iets weet. Ja. En als beloning daarvoor wordt hij dan ge gearresteerd, in een auto gegooid met een kap over zijn hoofd, ter rubberen klompen aan en in een, in een cel gegooid waar het licht 24 uur aan is. En wat ik wel apart vind is dat ja, als het dan zo'n foute vent is, die dan, ja, dat is natuurlijk wel dit soort figuren, ik denk dat het wel de manier is waarin dat soort, zeg maar, een beetje radicale figuren gaan bewegen. Die kunnen gewoon net doen, half of ze informant zijn of niet. Dat zie je, met die, je hebt ooit zo'n affaire gehad dat de politie zogenaamd naar drugs op zoek was. Die wilde een grote, vank, een grote drugshandelaar vangen, maar dan moesten ze wel in drugs handelen om geloofwaardigheid te winnen. En dat ging jarenlang door, <laughs> waar ze maar in een drugs aan het handelen. ...in de hoop die grote vis te vangen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel figuren die... <laughs> en, en, ...en ze hebben natuurlijk ook zo'n kinderpornersite gerund... ...en van die uh, black markets online. En dat doen ze al heel hele lange tijd. En daar is toen ooit een keer parlementaire enquête aan geweest... ...van ja, want is het nou wel zuivere koffie? Maar er zitten natuurlijk een heleboel figuren die... ...want je krijgt eigenlijk een soort vrijbrief... ...voor allerlei foute dingen als jij... Als jij een soort informant bent. Maar je hoeft helemaal geen zinnige informatie te geven. Je kan gewoon... Uh, uh, ja, maar je bent wel dan van meer dingen op de hoogte. En uh, je, je kan ook verklaren waarom je bij allerlei dubieuze groepen zit. Dat kan je dan ook uh, allemaal uh, hard maken. Zeggen, ja, ik was research aan het doen. ja, dus, uh, ja en ik, ik vind het ook vreemd dat het is... Uh, hij zegt al, hij leest nou een boek. Hij, een doodnormale jonge man van 24 jaar. Als ze hem ontmoeten bij het wegrestaurant van het uh, artikel van, het, uh, van de journalist. Hij leest een boek dat onderdeel is van de lesstof van zijn opleiding Integratie Veiligheidskunde. Aan Avanzo Hogeschool Breda. Zijn droom is om te werken bij Defensie. Hij wil graag beschikking krijgen over grote wapenmateriaal. Dat, dat, dat lees ik hieruit weet niet of dat nog gaat lukken. Dus daar nou, hoopt hij dat hij... Nee, dat gaat uh... in, inmiddels niet meer lukken. Dat uh, eindigt het geloof ik mee. Die droom hmm. uh, is, is weg. Maar uh, ja, er was kennelijk een soort... Wat ik, het verhaal maakt dan op dat er een soort miscommunicatie was. Want die AVD wilde niet dat de politie zou weten dat hij een informant was. Maar hij moest wel weer in, inlichten van uh, ik ben het niet. En doordat hij dat deed, ja, hij moest wel was hij juist verdacht. Niet... <laughs> ja, hij moest niet zeggen dat hij een mol was. Ja, ja, ja maar uh, hij probeerde locaties van rebellen en terreurgroepen te achterhalen ja. en hij zegt ik merkte dat ik op een andere golflengte zat als anderen om mij heen bij mijn internetvrienden voelde ik dat niet het was een hechte groep <laughs> maar ja, dan gaat hij iets opsturen naar de AIVD inderdaad. Uh, ja, ik denk dat uh, ja, dat er heel veel van die figuren een beetje in het schemergebied opereren. tussen een beetje nep informatie lekken naar de AIVD, maar ondertussen een beetje de terrorist uithangen. Dat kan ik me zo voorstellen. Dat dat, dat, dat een nieuwe manier is om, om surveillance te ontwijken. Ik denk dat deze jongen dat het eerder gewoon iemand was die te veel spannende films gezien heeft. Weet je wel. Want als je veel van die actiefilms kijkt, wordt de politie allemaal verheerlijkt en. Dan zijn ze ja, allemaal op het spoor naar, naar bad guys. En ja, je gaat erin geloven en dan wil je ook zo worden. Ja, dat... en, uh, ja maar ja, dit is, dit is je goed, beloning dat je, dat je gewoon in de pak gegooid wordt. <laughs> ja. ja Dat soort spannende telegramgroepjes op een gegeven moment dan door politieagenten gezien gaan worden. Die uh, ja, weten ja. niet wat ze lezen natuurlijk. Nou, die zitten uh, waarschijnlijk ja, ook wat er in. Wat ook uh, vaak gebeurd is, dat, <laughs> dat heb je het in Amerika ook al gehad, dan... Dan doet de politie zich voor als drugskoper. Maar ergens anders doet de politie zich voor als drugsverkoper. Maar dat zijn dan twee afdelingen die weten dan niet van elkaar. En die komen dan allebei met zwaar materieel. Komen ze, komen ze kogelvrij en vesten. En staan ze elkaar met. Uh, met, met en, en geen bijwillig willen escaleren Dat duurt al wel even voordat ze door hebben. Dat ze alle twee voor de overheid werken. Dat lijkt het zoals het uh, geval van de Tarantino-film. Waar allemaal geweer op elkaar gericht zijn. <laughs> ja, ja. <laughs> Dan denk ik dat dat bij, uh, bij, die, bij die WhatsApp of die Viber, uh, gro uh, die groepjes, ook zo is, uh, Telegram groepjes, dat daar er zit een heleboel informanten zitten daarin. Uh, die zitten elkaar dan allerlei uh, drugs te verkopen of uh, terroristenplotten aan te smeren. Ik, ik, moest uh, even, ik moest even denken aan de begintijd van nou, de Koude Oorlogtijd, in de tijd wat uh, toen had je al die allerlei socialistische groepen... die bijna alleen maar door informanten werden geleid. Dus je had zelfs socialistische, de communistische groepen in Nederland. We hebben het over de eind jaren 40 tot begin jaren 60. Uh, en dus, dus had soms, dan had je een van de socialistische partijen... en daar zat alleen maar informanten in... <laughs> ja, maar dat was bij de bij ook in Duitsland. We ja, waren ja, naar ja. naar op zoek in Duitsland en het bleek dat de helft van de neonazis dat waren undercoveragenten. <laughs> En de andere helft waren dan waarschijnlijk van dit soort jongens die graag antifa-mensen of zo, die, die graag naar, naar neonaties op zoek waren. Ja, die gewoon willen rellen, weet je wel. Ja, maar misschien al die Telegram groepen, dat zijn dan ook allemaal AUVD'ers of zo. <laughs> ja, nee. ja, politie is de grootste werkgever van Nederland, dus uh, ja, ja, die zitten de hele dag op Telegram. Goed, ja, maar we hadden nog meer berichten. Nou, in ieder geval wat we hiervan kunnen leren is, uh, beste mensen, uh, wat, we, wat is de les die we hieruit kunnen trekken? Als je iets gedacht ziet... Oh nee, het gaat eronder tellen... die les hoor. Onder onderaan het artikel staat de les. Als iemand informatie heeft die interessant kan zijn voor de inlichtingendienst, Is het mogelijk om dat te tip aan de IVD. Het moet dan <lacht> gaan over bijvoorbeeld terrorisme of spionage. Op de website is het dan te lezen dat de verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij maken nooit aan anderen bekend wie onze informatie heeft verstrekt. Bronbescherming. Dat is wettelijk zo geregeld. Dus wie er geen zorgen over maakt is wettelijk geregeld. E-mailen is uit de boze bij de IVD Omdat anderen ongewenst en ongemerkt kunnen meelezen. Okay. Daarom kan de inlichtingendiensten alleen bereikt worden via 079-320-5050 of postbus 210. Ik vind het wel een beetje grappig, want in het hele artikel heb je dus kunnen lezen wat er gebeurt als je dat doet. Ja, ja, ja. Je krijgt een zak over je hoofd, die voordeur wordt eerder dan en je krijgt een rubberklomp aan. En dan mag je in de cel leren met 24 uur lang het licht aan. En dan is nog een paar jaar voor de schade van die ingetrapte deur terugkrijgt. Hè? In zijn geval ja. is hij dan vrijgesproken, dus dan kan men die schade terugvragen. Maar dat uh, hoeft niet altijd zo te zijn. Nee, ja, goed. Nou ja. Nee, gaan we naar het volgende bericht toe. Zeker 70 burgers. Um, burgerdoden bij. Nederlandse luchtaanvallen in Irak in 2015. <laughs> ja. Ja, dat is, uh, ook heeft er ook met Nederland. En, uh, en in dit geval Irak te maken. Ja. Dus, Bela uw uh, belastingcentra aan <laughs> het werk, uh, beste heren. Iedereen en dames en heren. Iedereen die uh, zeg maar. Uh, belasting betaald heeft. Nou, dit uh, gebeurt ermee. Er worden mensen doodgemaakt, onschuldige mensen. Dat was volgens mij precies de periode dat ik in Wonderland uh, zelf bevond. Oké. Okay. In Wonderland? Ja, mooi. Daar ben ik mooi niet uit mijn naam. Uh, is dat is dus niet uit mijn naam gebeurd, die burger ah, Oké. Okay. Heb, heb ik mooi van tevoren aanzien komen. <laughs> ja, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat is precies wat ik dacht. <laughs> ja. ja. Ja, bij een uh, aanval van de Nederlandse F-16 op een autobommenfabriek in Irak in 2015 zijn zeker 70 burgerdoden gevallen. Autobommenfabriek. Ja, het was, een, het was een, aan de lopende band staan allemaal van die, van die mensen, het uh, komen van die auto's voorbij en dan stopt de bom erin. <laughs> ik denk dat... Het, dat uh, in, in een kelder onder de grond waarschijnlijk. Maar later blijkt dan dat het een inpandige ruimte was. En uh, ja, dat, en was dat, dat ze er ook geen autobommenfabriek maakten. Maar een maandverband ofzo. Of, het uh, nou ja. was een eu investering <laughs> Ja, ja, ja. Jopenbier <laughs> maakten ze er. Ja. <laughs> ja, het is wel triest. Uh, door het bombardement werd een wijk in de Iraakse stad Hawija... in de nacht van 2 of 3 juni compleet verwoest. Het zou van een bloedigste aanvallen van de internationale politie tegen IS... Met een militair doelwit zijn. Dus het is een van de ja, ergste aanvallen tegen IS. Nou, je uh, ja. moet wel even bijzeggen dat heel vaak mensen dus achteraf tot IS-terrorist verklaard worden. Postuum worden ze dan tot IS-terrorist verklaard. Ja. Om dan zo te laten lijken van hé, hey, er zijn helemaal geen burgerslachtoffers. Ja, de Amerikanen hadden de definitie van een burgerslachtoffer zo aangepast dat iedere man in de buurt van een ontploffende bom was per definitie een terrorist. Uh, totdat het tegendeel bewezen was. Uh. Maar ja, uit gesprek met nabestaande en autoriteiten in de Iraakse regio... ...blijkt dat de inwoners van de stad op de hoogte waren... ...dat er vluchtelingenfamilies rondom de fabriek waren. En dat hadden ze wel doorgegeven aan het Iraakse leger... ...maar dit was op een of andere manier niet bij de Nederlandse luchtmacht terechtgekomen. En die hadden gewoon de hele zaak van elkaar geveegd. Ja. Niet eerder zou het onderzoek zijn gebleken... ...waar Nederland in de strijd tegen IS heeft gebombardeerd... ...en hoeveel burgers daarbij om het leven zijn gekomen. Dus dat schrijft de NOS, dus het zijn nog steeds meer. En uh, Ank Bijleveld, defensieminister, wil geen commentaar geven nog... Uh. Ze hoopt op niet al te lange termijn wel te kunnen, uh, wel te kunnen doen en belooft transparantie over de rol van het Nederlandse oh, bombardement. Oh jongens, jongens, jongens, ja. We moeten eerst even met de spin overleggen, van uh, hoe gaan we dit even uh, goed praten. Ja. Ja. Gaan we Nederlandse weg... gewichtstoestallen, gewichtstoestallen hebben in totaal 2100 keer een bom afgeworpen. En dit is er dan uh, eentje of zo, denk ik. Ja, heel veel aan het werk, dames en heren. Dit is... Uh... Eigenlijk kan je nou gewoon zeggen dat, dat je een pacifist bent als je belasting ontwijkt. Hè? Want natuurlijk wel vanaf ja. waar je naartoe ontwijkt. Hè? Kijk, als je naar Liechtenstein ontwijkt, dan, echt... uh, of naar, naar Libanon, Zeg je? Het is gewoon je geloofsovertuiging. Ja, uh... Ik, ik er, ervaar gemoedsbezwaren als ik onderworpen word aan uh, druk van de staat. Nou ja, belasting, uh, dat je daar gemoedsbezwaar bij hebt. Dat ik gedwongen word om met euro's te betalen. Ja. En ik onmenselijk. Ja. Nou. Dus jij uh, ik, ik zegt dat uh, bij de, met de EFL draag je niet bij aan uh, bombardementen. De, de EFL is niet onderhevig aan rente, waardoor dat er geen oneindig schuld ontstaat. Mm. Dus dus. Ja, jij ja, gebruik je EFL... niet om, uh, om stiekem een luchtmacht te bouwen en. Uh... Nou, nou, nou mag... uh, heeft al dat... een, een vliegveld, hè? Ja. ja, en er is al een burgeroorlog gaande, hebben we twee weken geleden gehoord ja. er is alleen een oppositie opgestaan maar nog niet met de luchtmacht okay. nee, ja. laten we nou eerst maar even zit je daar wel veilig Josje ik ben de baas van de zee, dus let op. Ja, en, ja, en, en Lieberland heeft van ja, een dictator, hè? Liberland heeft van een dictator, dus, uh. Ja, al eventjes tussendoor, want dat is allemaal leuk en aardig. Maar ik ben binnenkort dus president van Lieberland.info, hè? oké, okay, Dan dus, okay. hebben we twee presidenten. Er kan ook mm -hmm. iemand Lieberland.cash claimen, die staat daar president van. Okay, ja, die ja. heeft een andere blockchain. En ik zeg op mijn beurt. <laughs> Zonder Lieberland.info komt er gewoon geen Liberland. Want er is wat nodig. Wij bieden wat, uh, iets wat Liberland.org niet heeft. Ja. En dat is teamplay. Ja, je, moet je, nog even, je moet je nog even door drie willekeurige mensen het president laten uitroepen. Nee, 51. 51 mensen heb je al. 51. Oké, dat is al wel wow. heel wat. En die, die, die stemming vindt iedere acht seconden plaats. Dus als ik mijn functie niet goed uitvoer, dan wordt iemand anders vanzelf weer president. Oké, okay. mm. ja. Ja, want in, bij Lieberland.info wordt er gekozen wie dat de president is. In tegenstelling tot andere takken van liberland die er meer <laughs> een <niet> ding van maken. <laughs> maar Anderen ook, niet nader te noemen. <laughs> nee, ja. Er zijn mensen die. Uh, ja, ja. Ja. Weet je, als het maar leuk is, hè? als je uh, er maar ja. plezier aan beleeft, je wil af en toe niet weten joh, wat een gezeik dat er op je afkomt als je gewoon je mening geeft, hè? maar toch moet je het blijven doen. Ja, denk ik. Uh, uh, niet druk maken over het gezeik, hè? Ja. Nee, ja, neem het er maar bij, het, het wordt er gewoon niet begrepen, oké. Okay. Ja. Dat moet je beter uitleggen. Maar, we gaan even naar het, uh, het volgende bericht toe. En dan komen we bij uh, niemand minder dan de... de Hoekstra. Amer ja, Hoekstra, de Amerikaanse uh, ambassadeur in Nederland. En uh, ja, wat heeft die man allemaal te zeggen? Want ja, dat die hele moordpartijen op de Koeren... die eigenlijk een geplaatst plaatsvonden... onder een, een ranch waarbij niemand omkwam. <laughs> dat uh, had allemaal voorkomen kunnen worden... als uh, Nederland gewoon in, uh, daar gebleven was. Ja, het is een wel apart. Dat, ja. uh... lijkt me, Wat zeggen jullie? lijkt me een man die elke zondag het, vee, het vlees snijdt, meneer. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, het is natuurlijk apart dat, dat Trump die kreeg heel Amerika over zich heen. Tenminste heel, heel uh, politiek Amerika. Omdat hij zei, nou is het afgelopen, ik trek die troepen terug vanuit Syrië. Ook om onder andere, dat er maar, er waren, het waren maar duizend man geloof ik. En er stond een, een Turks leger van 400.000 aan de andere kant te trappelen om er overheen te walsen. Dus ook een beetje eieren voor zijn geld kiezen. Maar dan heeft hij ze naar Irak teruggetrokken. En toen gingen de Turken, die gingen dan aanvoelen. En, en de veel Amerikanen zeiden, nou laat je onze bondgenoten, de Koerden, weer in de steek. Die worden laat je gewoon aan de Turkse afslachters. En daar kwamen die, die plaatjes van die bombardementen vandaan, die eigenlijk uit Kentucky waren. Maar eh, nu zie je dat de Nederlandse of de ambassadeur van de VS in Nederland... die zegt gewoon keihard... Kei Nederland is medeverantwoordelijk voor de huidige chaos in het noorden van Syrië. Dat, uh, Piet, Piet Hoekstra zei dat, de nieuwsuur. Uh, Amerika wilde volgens hem dat Nederland actief bleef meedoen in Syrië. Ja, dat ze willen natuurlijk dat iedereen actief blijft meedoen in Syrië... inclusief ISIS en Al-Qaeda. Uh, ja, het, is ja. uh, <laughs> het is natuurlijk een, een drama dat... dat ja, ik heb, zag ooit zo'n plaatje, daar zag je twee straaljagers achter elkaar vliegen. En die piloten die zeiden, zei, wie bombarderen we nu? En dan zei die achterste die zei, ja, ik weet het ook niet meer. En dan zie je eronder allemaal bordjes: Isa, Al-Qaeda, Al-Nusra, Free, Syrian Army. Uh, ja dat is natuurlijk. Op een gegeven moment had je in Syrië had je dat door Pentagon gesteunde rebellen, die waren in gevecht met door de CIA gesteunde rebellen. <laughs> dus het, uh, het, is, uh, het was echt een zootje van je welten. Dus, uh, en ze hebben daar natuurlijk ook echt Al-Qaeda gesteund. Dus uh, ze wilden op een gegeven moment wilden zij, uh, ja, wilden ze Assad weg hebben. En hebben ze daarvoor maar een verbond gesloten met Al-Qaeda. Die notabene, die torens hebben laten instorten volgens hun, uh, hun ja, eigen ja. aanliezen. <laughs> ja, ja, uh, ja, volgens hun eigen verhaal wel. Dus uh, ja, dat is wel vreemd dat ze die dan steunen. En dat deden ze in, in Libië natuurlijk ook al om Gaddafi weg te krijgen. Maar ja, die sloten zich weer aan bij, bij ISIS. En uh, ja, dat, toen uh, hadden die gasten van ISIS eigenlijk alle wapens die ze maar wilden hebben uit Amerika. Maar ja, nou krijgen wij dus de schuld. Het ligt eigenlijk allemaal aan Nederland. Omdat die zich terugtrokken. Als als uh, Nederland trok zich ook zomaar terug. Staat, het was Nederland dat een paar maanden geleden besloot uit Syrië te vertrekken. En toen begon het domino effect van mensen die de regio verlieten. Al <laughs> nou, dus ambassadeur. Ik neem aan dat ze vertrokken omdat ze geen dreiging meer zagen. Dus uh, ja, de het vertrek van de Nederlandse troepen, dat zette een domino effect in werking. Waardoor Erdogan nou uh, daar de grens over gaat. Ja, ik denk dat Nederland niet een doorslaggevende rol speelt, is ook een beetje naïef. Ja, Nederland is duidelijk gidsland. En uh, ja, inderdaad, uh, iedereen maar, volgt Nederland. Uh. Nou, maar achter de schermen hebben we wat meer te vertellen als je zou verwachten van zo'n klein lijntje. Dus weet je wel, het is ook niet helemaal... Uh, ja. Maar ja, de officiële reden van Nederland was, ze moesten zich voorbereiden op de overgang van de F16 naar de F35. Dus de Joint Strike Fighter. Ze hadden geen ja, die... tijd meer om te bombarderen. Maar om uh, burgerdoelen te raken en uh, 70 mensen om, uh, om te leggen. Ja, wanneer wordt het duidelijk hoe fout we eigenlijk bezig zijn de afgelopen uh, 18 jaar? Ja. Dat we dus op basis van de aanname dat er een man met een baard in een berg twee torens naar beneden heeft uh, gedonderd. En dat dus eigenlijk uh, de zoon van, uh, van, van de machtvader vader uh, goed, wel. Macht moet afronden. Dus ja, hoe lang, hoe lang blijft die, die frictie in de waarheid bestaan? Weet je wel? Bedoel... Ja, het punt is ook denk ik dat wat, wat eigenlijk helemaal niet kan is dat, dat Nederland beweert altijd kampioen te zijn van het internationale recht omdat wij hier het internationale gerechtshof hebben en een peace palace en die zegt dat je niet zomaar een, een soevereine staat mag binnenvallen zonder de, zonder de toestemming van de heerser of zonder een VN-mandaat en, en dat in, in, is wel gebeurd. ja in Syrië is dat wel wat er gebeurd is want uh, Assad die, uh, die is daar de soevereine vorst en die heeft de Russen wel uitgenodigd maar die heeft geen Turken uitgenodigd en geen Amerikanen en geen Nederlanders dus eigenlijk is het een illegale oorlog daar. Ja, precies, dat is het ook. En, en dat is het hele punt wat ik er al vanaf het begin af aan mee heb. Dat dat gewoon, het is niet... Als je dan regels hebt volgens oorlog, dan moet je ze ook voeren, dan moet je, je ook volgen, toch? Anders kun je ze het niet maken. Dan moet je ze ook niet zeggen als er een chemisch wapen wordt gebruikt. Want ze zijn er zelf houden ze zich ook niet aan de regels. Ja, inderdaad. Dus, en, en welk wapen is het dan erger? Is het natuurlijk chemische wapen, maar ze zijn toch een mensen... Iedereen gaat er gewoon dood aan wapens? Dus, nee, als je met een F-16, als jij een ...op een, een burgerdoel gooit is dat niet zo erg als die maar niet chemisch is die bom. Als er maar ja. louter niet chemische elementen in zitten dan... Ja, maar je mag natuurlijk wel... Ja, te... Ook dat hele verhaal van dat chemische, chemische bombardement is helemaal ontrafeld. Hè? Dat is helemaal uit elkaar gevallen. Want het was natuurlijk het, er zat al een luchtje aan. Een beetje een, een rare woordpreling met chemische wapens. Maar... Er zat al luchtje aan, gelukken. omdat Assad was eigenlijk aan het winnen. En dan ging hij op het moment van zijn overwinning ging opeens chemische wapens inzetten. Waardoor die hele internationale gemeenschap tegen zich kreeg. Dus dat was al verdacht en uit later onderzoek is ook gebleken dat daar eigenlijk helemaal geen bewijs voor was. En dat is net zoiets als die baby's in de incubators en uh, al die andere bullshit verhalen waar niks van klopt achteraf. Mm -hmm. Het is gewoon een, een soort... Het drama verhaal wat, wat verzonnen is om een aanleiding te hebben om die oorlog langer vol te houden. Nou ja, Amerika is toch wel het land dat tetra Gloor de over de Chitamezen uh, sproeide. Maar toen mocht het nog, hè? Oh, Ik ben altijd uh... wat dat betreft blij dat wij de hele wereldproblematiek uh, altijd weer kunnen verklaren met z'n drieën. <laughs> <laughs> week weer het lukt om alles op te lossen. Trouwens, we hebben over chemische wapens gesproken. Pepperspray is ook een chemisch wapen officieel. Hè? Ik weet niet of je die foto weet van die agent die zo, uh, zo achterloos zo, uh, protesterende studenten staat te besproeien. Waar we een heleboel memes van hebben gemaakt. Dat, maar dat eigenlijk gebruikt de overheid daar chemische wapens tegen zijn eigen onderdanen. Oké. Deze ambassadeur die zei trouwens ook bij, uh, bij, uh, bij zo'n uh, NOS uh, programma. Zei hij van uh, ja Nederland moet geen gas uit Rusland kopen. Want uh, dat, dan zouden we als politieke druk gebruikt kunnen worden door de Russen uh, tegen Nederland. En uh, to, toen zei hij er gelijk achteravond en als jullie het toch doen. Dan, kunnen wij, dan hebben wij ook andere middelen om dat te voorkomen. Dan gaan we jullie bedrijven gewoon uh, juridisch uh, achtervolgen. Bankrekening sluiten betekent dat en, en dat soort dingen. Maar eigenlijk begon hij gelijk daarna politieke druk uit te oefenen. Maar, deze, ja. oh we gaan even naar het uh, rijtje protesten toe. Volgens mij moet ik even hier een top 10 jingle uh, erin gooien, maar die heb ik helaas niet. Uh, maar uh, ja, dit uh, wordt weer overal gereld hè? over de hele wereld. We moeten een uh, protesten top 10. Ja. Van de week. Ja, ja, dan, ja. Ik denk dat we het nog wel even door kunnen gaan. Ik kan misschien zo'n zo zo ja. oude concertagenda jingle van, de, van Radio Veronica erin gooien, weet je wel. Van, de, van de, hier gebeurt het allemaal, weet je wel. <laughs> ja, nou, wat je week. er ook in kan gooien... Ja. is het uh, praatje van General Wesley Clark. Ja. Dat is ook altijd een goeie. En die, zegt, uh, die heeft zo'n praatje... waarbij hij vertelt dat hij op het Pentagon komt, ja. en dat ze daar tegen hem zeggen dat ze in vijf jaar zeven landen gaan veroveren. En een heleboel van die landen die zijn inmiddels al aan de beurt geweest, ja. maar Libanon stond daar ook bij. Okay. En dat was, daar, was nog, daar was nog nooit wat gebeurd. En wat lezen wij? Protests erupt in Lebanon over plans to impose new taxes. Het mm. zou dan gaan over een WhatsApp-tax. <laughs> ja. ja. Ja, ik vind het een beetje verdacht, dat WhatsApp-tax, dat daar hele rellen over ontstaan. Ja, ja, maar ook, aan, uh, aan de andere kant is het niet vreemd, want we hebben meer soortgelijke berichten, maar daar gaan we zo meteen naartoe. Het was dus ook nog een, een brandstof. Ja, dus he, hundreds brands. of people have taken to the streets across Lebanon over the government's plan to impose new taxes amidst, amidst economic crisis of the country. Ik denk wat, wat er wel gebeurt, ze dus zeggen nieuwe belasting op uh, tabak en benzine nou, dat, en, en WhatsApp. Maar. Ik denk dat benzine, benzine dan wat belangrijker is. Ja. En uh, wat dat, dat zag je natuurlijk ook gebeuren in Parijs. Ging het om benzine. En in Chili heb je ook uh, protesten om verhoging... ...ook maar vervoerprijzen, uh, dat zou ook wel brandstof, te maken hebben. Maar dat is inderdaad, als de vervoersprijzen omhoog gaan... ...dan uh, zie je ja, de snel rellen uitbreken. Maar het is wel... Het is wel een behoorlijke bende nou. Je hebt uh, dus uh, Parijs, Hongkong, Chili, Ecuador ook enorm. Uh, Chili, Barcelona en Libanon. En Bolivia ook, begrepen. En ja, wat, er, wat, wat je wel vaker ziet gebeuren is dat als die dollar sterker wordt, omdat, ja, wat ze dan wel zeggen, dat de dollar is het de, is de schoonste shirt in de wasmand. Of het beste huis in de slechte buurt. Omdat, ja, in... In Amerika hebben ze de rente tenminste nog iets omhoog gedaan. In Europa is het allemaal negatief. En, en dan zie je dat, dat die dollar relatief sterk is. En de afgelopen ja, jaren eigenlijk sinds ze zijn gaan zeggen we gaan die QE terugdraaien. We gaan die, die balans weer opschonen van de centrale bank. We gaan die assets dumpen. We gaan al die gelddrukkerij terugdraaien. En daar is eigenlijk pas de afgelopen maand een omslag in gekomen. Dat ze opeens weer zijn gaan uh, bij jonger geld. Maar wat er dan veel gebeurt is dat veel van die derde wereldlanden, die opkomende economie, die krijgen het allemaal heel moeilijk, want hun munt keldert in elkaar. Dat zie je bij de Turkse lieren gebeuren en de vorige keer gebeurde dat bij de Thaise bad. En al die uh, niet-dollarmunten, die, die krijgen het heel moeilijk. En dan gaan de prijzen omhoog, en onder andere die van, uh, van, van uh, benzine. En dan zie je overal rennen uitbreken. En de, meestal is dat dan ook het einde van de... Van de bewegingen, ik denk ook dat ze in Amerika nou, nou ja, ze zijn natuurlijk al vandaag alleen alweer 99,9 miljard erbij gemaakt via repo-acties. Uh, repo dus dat betekent dat je dat een bank die kan bij de centrale bank uh, assets inleveren, bezittingen, uh, en die kan daar cash voor in de plaats krijgen. Omdat ze kennelijk niet te verkopen zijn. Nou ja, dan kan je ook wel begrijpen dat obligaties waar je bijna geen rente op krijgt, dat je daar dat die niet te verkopen zijn. En, uh, ja, misschien dat de dollarsterkte nu wat tot ten einde komt of een beetje in zijn eindfase zit. En dat die derde wereldmunt het ook weer wat, uh, wat rustiger krijgen. Maar ja, de, die golfbeweging gebeurt er wel veel. Dat er, dat er, uh, er worden heel veel dollars meegemaakt. Dan krijg je overal een boom. Dan gaat iedereen als een gek aan het lenen. Dan gaan ze dat weer een beetje terugdraaien, omdat het een beetje overhit lijkt te. te te worden en, en niet eens terugdraaien in de zin dat ze ze weghalen netto, maar dat ze gewoon iets minder gaan bijdrukken. En dan zie je al die derde wereld munten in elkaar klappen of te, vooral de wat zakkere broeders en daar ook al allerlei rellen uitbreken. Nou, ik wil nog wel wat zeggen, want dan heb je protest en dan lees je dingen zoals uh, op sommige plekken vernielden de betogers winkels en staken ze autobanden in brand, weet je wel. Dus dat, is, dat vind ik altijd wel heel typerend. En dan vraag ik me af wie zijn die, uh, die demonstranten. En ook even een link te maken met wat ik over, over, over Chili over Dat gaat dan over openbaar vervoer. Maar Chili is een land dat in het verleden dus heel erg geprivatiseerd is. Onder dank aan Milton Friedman. En je hebt daar een ontevreden laag. En dat zijn uh, vooral die die, die socialisten nog. En die grijpen alle kansen aan om daar te gaan rellen. Omdat ja. Degene die niet uit het vliegtuig gehoord zijn. Ja, die nog achtergebleven zijn, weet je wel. <laughs> en ik, ik, ik had wel films gezien, maar dat was juist van mensen die daar uh, woonden en werkten. En die eigenlijk een beetje uh, ja, die zich aan die demonstranten, weet je wel. Dat, uh... ja, Chili gaat relatief goed, maar ik ja. vond dat daar ook weer heel veel studenten willen gewoon gratis onderwijs hebben. Ja, en, ja dat, soort, de, de dat so soort dingen. En die, die gaan, ja. Ja, daar zitten ook weer heel veel socialisme ja. op ja. universiteiten, ja. wat, ja. wat uh, altijd tot rellen leidt. Want het is in elementair gewelddadig. Maar ik zag ook dat ze een enorm gebouw in de fik hadden gestoken En dat laaide echt, een vlammen vlogen eruit aan alle kanten. Ja, ja. Uh, maar uh, instorten in zijn eigen footprint, Homer. Ja, ja, ja. Ja, maar dat, is wel, dat vind ik altijd wel kenmerkend. Weet je wel, als je dan uh, de redden en demonstraties hebt. Die kijken altijd van, worden, worden dingen vernield en zo. En, en, maar dan, dan zegt dat wel iets over de, het sentiment van die betogers. Of het links is of, uh, of wel respect heeft voor eigendom. Ja, ik denk in, in Barcelona. Ik denk nou niet dat het zozeer links of rechts is bijvoorbeeld. Maar er wordt ook van alles in de fik gestoken. En uh, ja, het zijn natuurlijk... Op een of andere manier hebben mensen ook altijd het idee dat, dat ze de straat op moeten of zo. Alsof het op de straten wordt uitgevochten. Ja. En ik. Uh... Hey, ik weet niet, ik kan me nooit zo goed voorstellen wat je er nou mee wint. Hier ook een, zie je een foto in Libanon. Ja, het zal, uiteindelijk zal het wel in Kentucky zijn weer. Maar dan zie je allerlei, allerlei mensen. die dus houten pellets op een vuur gooien op de straat. Dan stoken ze een groot vuur, dan gooien ze wat alles op. Uh, Stokfotos, dit was gewoon een Scheveningen. Ja, ja. <laughs> maar de vraag is, wat, wat bereik je daar nou uiteindelijk mee? In? Dan stook je ergens een groot vuur en je legt wat lam. Maar ja, is de regering daarvan onder de indruk? Nee, ja, daarom. Ja, ik denk, uh, dat is inderdaad iets wat, wat ik inderdaad wel eens afvraag. Dat had ik toen ook met die gele hesjes gezien in Frankrijk. Ja, dan is gewoon uh, Macron is gewoon de grote winnaar, weet je wel. Dat is het gewoon, uiteindelijk is het gewoon sherrypicking. hij stuurde een paar gekkies in die, uh, nou ja, ze dat is, dat is waren in het begin wel uh, boos over iets wat wel inderdaad relevant was libertarisch gezien, maar uiteindelijk gaat iedereen op die bandwagon zitten De en nieuwe dan, brandstofbelasting hè? ja, dan gaat, dan gaat iedereen op die bandwagon zitten, van ja, we willen ook nog een basisinkomen uh, en uh, we willen ja. ook nog uh, weet ik veel uh, <laughs> pensioen omlagen, en dan is het voor hem sherrypicking, mm -hmm. weet je wel nou. Dus, ja, dat is een wat ook... ook vaak opvalt bij die rellen, wat er gebeurt, is. er breekt een rel uit vanwege hogere belasting op benzine of zo. Dan, uh, en dat zag je in Hongkong ook. Dan wordt die, de oorzaak van de rel wordt weggenomen. Dus dan zeggen ze in Hongkong: nee, de extradition law die, die kappen we mee. Maar die rellen houden niet meer op. Hè. Als, dat eenmaal, als dat eenmaal momentum heeft, dan ze al vijf eisen en geen eis minder. En uh, nou gaan we door ook. Want ze hebben het gevoel: oké, okay, nou hebben we eentje teruggekregen. Nou gaan we. Al, Gaan we voor de volle map ook? Ja. Je ziet bijna nooit dat ze zeggen: Oké, okay, nou, nou, we hebben ons belangrijkste eis ingewisseld. Dan uh, nou, gaan wij we weer terug en uh, laten we laten het erbij zitten. En misschien is het wel terecht ook hoor. Want betekent gewoon gewoon dat, dat het over een paar. Maanden wordt het weer geïntroduceerd. En dan hebben ze het ander naamje gegeven. En dan jassen ze het er alsnog door. En, eh, vlak verdrag, voor de vakantieperiode of zo. Het verdrag van Libanon. Nee, het verdrag van uh, Lissabon. Ja. Libanon-Lissabon. Zo'n euro-toestand wordt er de, door, Ja, uh, yeah. Maar ja, er zijn inderdaad een heleboel uh, re rellen bezig. Ja. Maar even over die uh, WhatsApp-belasting. Ik had daar ook uh, wat toevallig wat over gevonden. Want in Afrika heb je heel veel van dit soort shit. Hou even naar, even het rijtje af. Hier, Sambia, die wil een belasting op Netflix. In Oeganda zijn ze ook flink bezig geweest. Dat kan ik wel even erbij halen, want dat is inmiddels meer dan een jaar geleden. Die wilde social media belasting. En dat heeft tot gevolg gehad dat mensen zijn gestopt met internetten. Ja, en Frankrijk, de Franse overheid, die probeert ook het, uh, die internetgiganten te belasten. Hè? Ja, uh, ze ruiken natuurlijk het geld. Hè? Ze ruiken Google, Facebook daar, daar valt geld te halen. Dus die, die, uh, die gaan we proberen te, te plunderen voor het gedeelte oh. van hun omzet dat ze uit Frankrijk halen. Of zo. Ja, dat maar dat ze willen wij... ook, uh, ze ook gaan, uh, gaan spioneren dan? Hè, tegelijkertijd. Ze dus, ja. dus, dus, kennen ja. uh, tegelijk ook nog eens even de social media... Gaan scannen op, ja, um, yeah, wat is het? Belastingfraude? Ja, yeah, hier staat, uh, Darmanin told French TV last year that the tax office will be able to see that if you have num numerous pictures of yourself with a luxury car, while you don't have the means to own, on, own one, then maybe your cousin or your girlfriend has lent it to you, or maybe not. Could potentially detect customs fraud and online sales site dus het gaat inderdaad een heleboel over uh, uh, belasting. Dat werd ook al uh, gezegd. De tax office computer systems wordt er dan aangelinkt. En, uh, en je hebt ook van die mensen die zien een mooie auto. En die gaan een, voor die auto staan en een selfie maken, weet je wel. Zien ze een Ferrari. Dat ja, is mijn auto helemaal niet. Gaan ze op die Ferrari zitten en een selfie maken. alsof het een auto is. Dan pakken ze de autosleutel van een Volkswagen uit hun broekzak. En... Uh, daar Net de hand voor dat merkje zo, en dan gaan ze zo staan. Het nee, is mijn auto, weet je ook. Ja. ja, het zou natuurlijk allemaal kunnen, maar ja, dit is denk ik wel een beetje waar het naartoe gaat. Ook omdat ze bijvoorbeeld activity on websites zoals eBay, in order to identify those committing tax fraud. Ja, ja. Dat is natuurlijk wel. Uh, als jij in principe alleen maar een beetje op marktplaats zit te handelen, dan kan je een heleboel van je inkomen verborgen houden. Totdat daar, daar ook weer informanten zitten die zich. Uh, ja. Ja, die jou in de gaten houden. Ja. Ja, ja, maar er is ja, een nee, overheid die oh, zichzelf... Jongens, de, de, de overheid de controleert, de... controleert zichzelf. De overheid... Die heeft dus een, de, er is dus weer een privacy watchdog van de overheid. Die, houdt dan, uh, die, die bekritiseert dan het Franse overheidsbeleid hierover. Oké. Okay. Wordt het dan niet genoeg gecontroleerd of teveel? Nou, zij, zij, zij zijn zogenaamd bang dat er teveel gecontroleerd wordt. Hè. The system would also be able to check whether a person is mainly residing, for example, if they have declared themselves domiciles abroad, but are spending most of their time in France. Dus dan kijk je bijvoorbeeld mensen die, die beweren in Servië te wonen, maar uit hun sociale media activiteit blijkt dan dat ze gewoon in Heer Rugewaard zitten. <laughs> en, ook eigenlijk, en eigenlijk was dat verhaal van, die, van de spookgezin ook zo. Die man die zou zijn geëmigreerd, was het, was het bericht op een gegeven moment. Maar vaak is het toch gewoon zo dat het adres onbekend is van zulke mensen. En er wordt gezegd adres onbekend. Ja, maar als ze als het dus uitvinden op jouw sociale media, dat je de hele tijd in Parijs uh, social media posts doet, dan zeg je, ja, maar daar woon je dus eigenlijk in Frankrijk, moet je hier belasting betalen, ondanks ja. dat je zegt dat je geëmigreerd bent. Ja, en je dat met terugwerkende kracht of niet? Vast wel, ja. <laughs> ja, ook, ook in Nederland. <lacht> Hoeveel jaar is dat als het moet verjaren? <lacht> Nou, ik heb wel eens van iemand gehoord die inderdaad uh, moeite had met bewijzen dat hij niet in Nederland zat. Want wat ze dan zeggen is, van, uh, ja, heb je een adres waar je, in, de regels zijn een beetje vaag, maar als je in Nederland een adres hebt waar je altijd terecht kan, bijvoorbeeld bij je ouders, van nou ja, als ik Nederland ben, dan blijf ik altijd bij mijn ouders slapen, dan, dan heb je een adres in Nederland. Heb jij, dus je moet een adres in het buitenland hebben waar je altijd terecht kan en je moet een adres in geen adres hebben in Nederland waar je altijd terechtkomt. Uh, nou ja, kijk, mijn ouders wonen net over de grens in België. Dus dat is nou mijn geluk dan. Hartstikke idee. Ja jongens, dat is zo hè. De, de, de, de, de Social media wordt natuurlijk ja. gewoon steeds meer gebruikt. En het punt is, in hoeverre mag het legaal gebruikt gaan worden? In hoeverre is het al? Het is, eigenlijk, het is al bewijs natuurlijk, maar in hoeverre gaan ze daarop inzetten... om op die manier informatie te vergaren? Want ik denk dat heel veel mensen da op dat moment... wel een beetje klaar zijn met de overheid. als ze dan zeggen, ja maar meneer, uh, u zegt dat u ziek was... maar hier was te zien dat u op social media... Niet zien U zei, nou, of, uh, met de overheid moet ik even, even iets anders verzinnen. Lukt nou weer zo, dat lukt niet. Ja, er ziet niet het op... het, Maar voor de overheid niets meer uitgeloven, want het wordt op, op drijf afgewenteld. Ja, precies, maar dat er dus andere nou ja, of dat ze dus gaan zeggen. U ja, je zit in de bijstand, de handen, maar we zien hier dat u een, een muurtje staat te schilderen. Ja, ja of dat, u bent op marktplaats actief, dus we gaan nou op de bijstand volgen. Maar nou, ja. wat, wat ze trouwens wel doen, bij, ze doen wel eens uh, controleren bij, bijstandsfraude. En als jij dan een, uh, op vakantie bent, en, uh, dan zeggen ze, ja, hoe kan dat dat jij met je uitkering uh, toch nog op vakantie bent? Nou is het zo, en dat heb ik inderdaad wel gehoord, want uh, kijk, met Ryanair kan je spotgoedkoop vliegen naar Spanje voor, voor 5 euro. En dan kan je, je goedkoper uit nog? Nou, ja, en dan kan je, kan je ook wel eens iets heel goedkoop huren en zo. Dan zit je net een beetje buiten het centrum of zo Dan kan je gewoon met een nee, met bijstand. Dus... Ik ben goedkoper uit als ik in het buitenland drink. Hè. Bijvoorbeeld. goed, <laughs> je kan heel goedkoop gewoon naar het buitenland. en Dankzij al die prijsstunters. En dan gaat zitten de... de, de inmiddels 10 <laughs> pils per dag. <laughs> ja Ik heb het helemaal uitgerekend. Dat uh, kost in Nederland 4,50. Want dan uh, drink ik Joppe bier <laughs> 6 euro. Maar ik weet ook niet waarom die rotzooi zo duur is. Nou, toevallig, was, ik in toevallig was laatstom, drink ik gewoon een Toevallig was er zo'n berichtje van een Engels echtpaar die ging dan met zo'n prijsstunt naar Malaga en dan gingen ze daar gewoon stappen en uitgebreid tapas eten en weer terugvliegen naar Londen, weet je wel? Want dat was goedkoper dan stappen in Londen waar ze wonen. Oh, maar ik heb dat wel eens gezien op ja. Rotterdam, Rotterdam Airport. Er was, uh, was toen een vlucht naar Noorwegen toe. En in Noorwegen kost een biertje 10 euro of zo. Dat zal aanmiddels nou oh, ja. weer duurder zijn. Oh, ja, ja, ja. Uh, of, nee, het is nogal meer, geloof ik. Ja, maar je had ja. toch wel wat groter biertje dan bij ons. Maar het, alcohol is daar achtelijk duur. Mm -hmm. En de, heb je van die lage vluchten. En die, die gast die zat gewoon. ...op het vliegveld dronk al. Die dan niet eens weer de moeite om, om de stad in te raden of zo. Dus dat bij de Tax-Free... De uh, ...die zat zich daar klem te zuipen... ...en die ging dronken weer, weer terug. Je kan ook inderdaad een, een, een Tax-Free... Uh, ...want dan moet je de ticket laten zien... ...naar het land waar je naartoe gaat. Daar koop je een ticket van. En dan ga je bij de Tax-Free... ...dan is je te zuipen... ...en hoef je niet eens daar naartoe te vliegen. Ja, en je neemt nog twee flessen mee... ...dus dan haal je er dik uh, uit dan... ...met zo'n low-cost carrier. ja. Uh, uh, uh, uh. Dan hoef je niet eens te vliegen, weet je wel. <laughs> nou ja. hmm. Nee, maar goed, ja. Ik, ik maakte het vroeger al mee, toen ik nog op uh, de internationale trein werkte, bij de catering. Uh, daar had je van die, van die Engelsen, die kwamen gewoon uh, naar Nederland toe. Uh, met, in het weekend, met één doel, dat was gewoon even lekker zuipen. Want in Engeland was het toen de tijd veel duurder. Nu zal het wel soms zijn, denk ik. Hmm. Maar die gingen gewoon alleen maar het weekend naar Nederland toe, om, om, om gewoon te nee, maar zuipen. Ook, bijvoorbeeld in... In Noorwegen zijn de sigaretten ook heel duur, dus ik denk ja. dat als jij met twee flessen whisky en een slof sigaretten, of twee slof sigaretten, wat mag je meenemen, ja, uh, uh, teruggaat, dat je, te, je zo'n low cost ticket er snel uit hebt. Ja. Ja, uh, in in Servië, als je dus de grens met Hongarije of Kroatië overgaat, mag je veertig sigaretten, dus dat zijn ja. twee pakjes. Dat is het maximum? Ja, maximum per persoon, twee pakjes. Ja. Is en is laat. er zit een groot prijsverschil tussen dan? Nou, ja, zeker. Ik, ik, dit zijn de duurste sigaretten die er te vinden zijn. Ja. Nou, dat weet ik trouwens niet. Ik bedoel, je mag ze voor mij altijd voor meer overkopen. Oh nee, dat mag, niet, hè? Dat mag niet. Dat mag niet. Dit is een zegen op. Maar in ieder geval, <laughs> dit, deze zijn duurder dan een pakje Marlboro in ieder geval. Dit is 350 dinar. En dat is hoeveel. Uh, hoeveel uh... Dat is 3 euro. 3 euro. En ah, okay. een, een gemiddeld pakje kost uh, een pakje Marlboro kost 2 euro, denk ik. Oké. Okay. Ja, maar de, volgens mij is. Het... Oekraïne ook zoiets, ja. Maar Hongarije het is het dus duurder. Dus dan ga jij binnenkort met, een onder, met de onderzeeboten door de Donau allemaal sigaretten smokkelen <laughs> naar <de> Hongarije. <laughs> ja, laat die boot volg vol ik neptoeristen. Wat is het eerste wat ik ga ondernemen? De sigaretten smokkelen. Ik denk dat ze dan, <laughs> uh, dat ik dan wel een goede indruk achterlaat bij iedereen. <laughs> nee, uh, zolang je niet ontdekt wordt. Ja, ja ja ja inderdaad ja, dat ik gewoon die hele onderzeeboot hou ik geheim voor iedereen is ja, ja, ja, ja. die bouwen, Johan ja ja ja maar goed ja, we gaan ja. even naar de, de volgende berichten toe ah, dan komen we bij het IMF jongens dames en heren jongens en meisjes het IMF zit een beetje in D66 te doen een beetje flipfloppen van mening... <laughs> dit is wel een mooie inderdaad van mening veranderen <laughs> gewoon ter plekke het plaatje is ook wel leuk gemaakt ja, ja, ja. <laughs> pillen ja. allemaal z-pillen met briefjes van honderd ja wat ja. <laughs> ja, flipfloppen ze over nou ja ze zeggen nou opeens van uh, ja, wat is de, uh, de exacte uitspraak want er staat heel veel omheen The report maintains that low interest rates have reduced debt service costs and may have contributed to an increase in sovereign debt. This has made some governments more susceptible to a sudden and sharp tightening in financial conditions. Eigenlijk zeggen ze nou van, uh, ja, uh, we hebben heel veel geld in die markt gepompt en daardoor is iedereen als rek gaan lenen voor heel lage rentes. En uh, ja, er zijn een bepaalde mensen die zijn daar niet helemaal verantwoordelijk mee omgegaan, bepaalde overheden. Dus Yo. als, het, uh, als, als, dat, uh, als het die condities wat minder rooskleurig worden, dat wij wat minder geld gaan drukken, dan kan het wel eens uh, helemaal in elkaar flikkeren. Oké. Okay. Dus, uh, ja, ik weet, volgens deze site zeggen ze dat nou voor het eerst. Ik had het idee dat ze dat wel eerder uh, hadden bedacht ook. Ik had, uh -huh. hè, misschien dat het nou voor het eerst gepubliceerd is of... Ja, ik weet niet of ...bitcoin.com die, uh, Bitcoin die uh, typt gewoon berichten van anderen over. Hè? Dus, uh, ze hebben nog niet echt... ...een uh, redactie, dus... accommodative monetary policy... ...is supporting the economy in the near term... ...but easy financial conditions... ...are encouraging financial risk-taking... ...and are fueling a further build-up of vulnerabilities... ...in some sectors and country. Ja, het is... ...het uh, is een bekend verhaal... ...het is een beetje het rare verhaal... ...ook wat de Nederlandse bank laat zei... ...dat goud kon misschien... Uh, de, de zaak redden bij, een, bij een, uh, een crash van het hele systeem kon goud als een basis dienen. en dat, dat hoor je niet vaak, dat, dat een centrale bank gewoon toegeeft dat goud eigenlijk de meest zekere uh, asset is die je maar kan bedenken, omdat het niemand zijn verplichting is. Het is uh, al, al die anderen zijn een verplichting van iemand anders. En, ja, dat lage rentes een moral hazard betekenen... en dat daar mensen onverantwoordelijk mee omgaan... en dat ze dan in de problemen komen als de rente omhoog gaat... ja, dat is niet de eerste keer dat dat bedacht is door iemand. Ik zou ja. me verbazen als, eigenlijk, als het IMF daar nu pas achter komt. Ja, achteraf gaan ze als het te laat the current, is. Dan, ja? The current global situation is deteriorating rapidly... with reckless capital injections. Maar ja, het... Uh, Misschien zijn ze zich een beetje aan het indekken... Voor, voor wat zij verwachten dat er wel gaat gebeuren... als ze de monetaire teugels wat gaan aanhalen. En ja, dat is voor een gedeelte hebben ze het al gedaan. Well, in Europa worden de, ja, zijn ze eigenlijk zonder echt in te krimpen... alweer aan de, aan de slinger gaan staan. Maar misschien dat ze, dat ze zich een beetje aan het indekken zijn... net zoals Trump dat doet. Die, die zegt van... ja als de centrale bank de rente niet verlaagt... dan, dan stort de hele beurs in... Dat, uh, die stomme hoenen. En dat is natuurlijk een, een beetje een indekactie. Dat als het misgaat, dan heeft hij een zwart schapen. Ja, ik zei al, uh, dit moet je niet zo doen. Uh. Ja, uh. En, de, en misschien dat de IMF dit ook doet. Een beetje een geloofwaardigheid opbouwen. Door aan te geven van, het zou wat mis kunnen gaan. Oeh, Yoshi, achter jou. Kijk, ze achter jou, Yoshi. Oh. De EFL stort yeah. in. oh mijn vlag gaat eraan. En er komt een bericht binnen. De chronische gulden is momenteel spotgoedkoop. Nou, alsof Goud ik bij van elkaar hoort. geld zoals EFL zijn de weg naar financiële vrijheid. Doen we niks aan. Dan zit je door je eigen reclamebericht heen te praten. <laughs> oh shit, dan moeten we het binnenkort nog een keer proberen. Maar. Dan zijn we is dus het ook toevallig dat ik precies die vlag onderuit gaat Als ik uh, mijn reclame schiet. Ja, ja, ja. <laughs> maar vertel nog maar even wat, wat dat je verstuurt. En Dat had ik nog even gestuurd. Ja, ik had gezegd dat goud en i-gulden, e of crypto geld zoals i-gulden, e de weg naar financiële vrijheid zijn. Oké. Okay. Ja. ja, en uh, een tal van andere crypto ook, eh, dames en heren. Dus, Hij uh, ja. ja, maar... hey, mag ja, ik... er trouwens ja, nog een, uh, ja, een ander zij, berichtje ja. tussendoor Peter, Peter. gooien. Wat, wat niet in de lijst stond, maar wat wel, uh, het is eigenlijk grappig, ja, denk ik wel. Nou, go gooi erin, gooi erin. <laughs> Het gaat over China, over Shanghai. Er zijn uh, zes mensen veroordeeld. Er staat ook een fotootje hiervan uh, erbij. En wat er gebeurde was, dat was een, iemand die wilde iemand laten vermoorden. En die, die uh, stelde daarvoor 2 miljoen yuan uh, contract uit. Oké. Okay. En dat gaf hij aan een figuur en uh, die zei, ja, dat komt in orde, redelijk voor je. En die, die pikte zelf een, een miljoen van die yuan in en die gaf die andere miljoen weer door aan de andere vent. Die zegt, hey, je moet die, die vent omleggen. Hier heb je een miljoen yuan. Maar die dacht, uh, die dacht ook van, ja, uh, weet je wat? Ik geef de helft, hou ik voor mezelf. <laughs> de helft geef ik weer aan iemand anders door. En <laughs> zo ging dat een aantal, aantal keer door. En op een gegeven moment was de, was de laatste, die had nog maar 100.000 yuan, 14.000 dollar over. En die ging gewoon naar het slachtoffer toe. En die zegt, hey, ze hebben mij uh, 14.000 dollar betaald om jou om te leggen. En... Uh, Zullen we jou doodfaken? <lacht> <En> toen, <lacht> maar toen ging die gewoon naar de politie toe, die man. En toen is het hele zaakje geunraveld En zijn ze allemaal opgepakt. Er zijn zes mensen in de gevangenis gezet. <lacht> voor het... Uh, <lacht> <lacht> Zet, voor het uh, ja, uh, inderdaad. Uh, Zzp'ers. <lacht> Ik vond het wel 7. grappig. Omdat... omdat ja, het, het is bij mij ook wel eens gebeurd in... Uh, ja, in Sri Lanka geloof ik. Dan, uh, dan ging je naar zo'n reisbureau toe. En dan zeg je, ik wil naar uh, die, die, die plaats uh, reizen. Ah, dat kost zoveel geld. Naar Candy was dat. Uh. Ja, dat kost zoveel geld. Dan geef je hem zoveel geld. Dan belt hij iemand op. En die komt dan ophalen. En zegt, oh, doe je het niet zelf? Nee, nee, ik heb een mannetje ervoor. En dan betaalt hij een gedeelte van het geld aan dat mannetje. En een gedeelte houdt hij gewoon gelijk zelf, zonder een even, vinger even verricht te hebben. En die, dat mannetje reed me weer naar de rand van de stad toe. En, er, en daar, die, die bracht weer naar een ander mannetje. En dat mannetje, die zei: Nou ja, die gaat je naar Kenny toe brengen. Die kreeg dan alweer, nog weer minder geld. En uiteindelijk was, die, was die hij heel, heel, uh, ja, helemaal niet blij met hoeveel het geld hij die die kreeg, die, die het echte werk moest doen uiteindelijk. Maar het is een heel gebruikelijk principe, dit uh, geloof ik. Uh. Ja, maar ja, ja. Die, dit, deze vorm is wel heel extreem. Maar even een berichtje tussendoor. Ja, nee, is grappig. Um, ik ga even kijken waar we ook alweer waren... Helemaal door de war gegooid. Helemaal door de war, jongens. We gaan naar Venezuela toe. Zie ik hier staan. Ja, ik dacht uh, dat het bij het buurland, de buurland te doen was deze week. Wat? Ik dacht dat het bij het buurland te doen was deze week. Wat is er in, in Venezuela gebeurd? Ja, oh ja, Bolivia wordt ge gereld. Ik, uh, even kijken hoor, ik krijg hier reden. Ik ga voor de gratis versie. I agree. God, <laughs> jongens, daar moeten eens een keertje wat aan doen. Uh, Venezuela is... Uh, ja? Het is wat eraan gedaan is, Johan. Wat hebben ze eraan gedaan? <laughs> yeah. Paywall. Paywall, ja. Yeah. <laughs> uh, we kijken nu naar de gratis versie, dames en heren... ...van de, de New York... ...wat is het, de Washington Post. Uh, Venezuela... Uh, ...even kijken hoor, die, ja, die wint een zetel... ...bij de UN Human uh, Rights Council. Ik heb nog even nagecheckt... ...op de wiki... ...en het is allemaal ietsje anders. Dus, uh, ze hadden ooit een zetel... ...op de Human Rights Council... En ze kunnen nu weer genomineerd worden, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dus uh, mm. Ze zitten al, uh, ja, het is, is ieder jaar, geloof ik, dan, dan wisselen ze weer van stoel, geloof ik. En uh, er hebben al eerder dubieuze uh, landen opgezet, zoals Saudi-Arabië en zo. Ja, Saudi-Arabië, die had toch ook in de vrouwenrechtenforum uh, gezeten? Of, of nou, ook in deze, noemt. ook in deze. Of dat dus, Libië, of... Uh. Hier, uh, hier zie je dat. Even kijken hoor. Ik, uh, ik zal het een beetje vergroten. Uh, in het verleden zag je ook dat Saudi-Arabië erin zat. Hier: Human Rights. Hier: Venezuela was in 2015 tot 2018. En Saudi-Arabië. Ah, hier ook: in uh, 2018 tot 2019. En dit uh, is de Human Rights Council, dit is? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, het zegt helemaal niks eigenlijk. Dus, uh, ja, ah, net... die human rights, dat, dat op zich zegt al niks. Zeker wel eens die, ja, uh, yeah, zowel de Universal Declaration of Human Rights, maar zeker de European Convention for Human Rights. Als je die, als je die erbij pakt, dan er staat gewoon in dat de overheid mensen mag vermoorden en tot slaaf mag maken. Ja, dat, uh, of eigenlijk staat in, artikel 2 en artikel 4 is dat, dat staat al in van. Uh, je mag, uh, gedwongen arbeid is niet toegestaan. En dan staat daaronder in een clausuletje tenzij de overheid het als straf toedient bij een uh, naar juridische procedure of militaire dienstplicht of, uh, zo, al, al die dingen, of het is terechte betaling voor geleverde dienst. <laughs> dus uh, ja, dat, dat is uh, dus eigenlijk kan je wel gedwongen arbeid hebben en dat, en dat stond er ook bij uh, uh, je hebt een recht van leven behalve als de overheid besluit dat je dood moet. Dat was ja, <laughs> dat ja. na, de juridische procedure enzovoort. Maar eigenlijk geen recht op leven dus. Dus op dat betreft kunnen dit soort landen er ook prima in doen. Ja. ja, vandaar dat ze ook geen moeite mee hebben natuurlijk. Ja. Want denk, ze lezen dat en denken, ik, ja dat vinden wij ook. <laughs> ja. <laughs> ja, we so, kijken kijk, kijk naar en, en trouwens als je naar de ja, dat is dan naar de constitution kijkt, maar van uh, Noord-Korea en zo. En de Sovjet-Unie onder Stalin. Er staan ook allemaal de mooiste dingen in. Dat ze mensen recht hebben op veiligheid in hun huis. Uh, en uh, ja, uh, allemaal mooie recht op eten of recht op weet ik veel wat. Uh. Uh. Ja, ik kan hem er wel even bij pakken hier die we uh, nu toch aan het sharen zijn. Oké. Okay. Ik ga even proberen of ik dit kan uh, doen. Artikel 2. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally, save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law. Dus als wij, als wij in een boekje hebben gezet dat we jou op mogen leggen voor bepaalde, voor bepaalde straf, ja, dan mag het wel. Deprivation of life 2 shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary in defense of any person for unlawful violence. Nou dan kan je nog zeggen dat het zelfverdediging, in order to dus je mag, je mag, je mag je wel zelf verdedigen, maar alleen tegen unlawful violence. Tegen lawful violence mag je niet verdedigen. In okay, order to yeah. effect a lawful arrest or prevent escape of a person lawfully detained. Dus jij ja, mag ook weglopende gevangenen neerschieten of mensen die zich niet laten arresteren. In action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection. Dus als er een rel is of een opstand, dan mag je mensen ook gewoon neerschieten. Dus eigenlijk heb je geen recht op leven. Oh, en, yeah, dat yeah. Stel, dat staat bij artikel 4. No one shall be held in slavery or servitude. Denk je nou, dat begint goed no one shall be required to perform, perf, uh, perform forced or compulsory labor. Dan denk je, oh nou, artikel 4.2 is ook goed. En dan staat er voor the purpose of this article, article, the term forced or compulsory labor shall not include Any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of article 5 of this convention during conditional release from such detention. Dus in de gevangenis mag je wel gedwongen worden te werken. <laughs> Any service of a military character. Dus als jij gedwongen, uh, draft is ook allemaal uh, uitgesloten van deze no slavery or servitude. Oh, Any service ex exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community. Dus als er, als er uh, uh, iets voor de community dreigt, wat dan ook beslist wordt door de heerser, dan uh, mag die je ook gewoon uh, dwangarbeid laten verlichten. En any work or service which forms part of normal civic obligations. Ja, daar kan je natuurlijk ook alles van maken wat je wil. Dus eigenlijk ben je gewoon een slave of servitude volgens de European Convention on Human Rights. Ja, ja, het is nou is, uh, klimmen, er ja, het is allemaal weer duidelijk, ja. Maar goed, ja. Nou, we kijken wat de volgende bericht is. Hé, hey, er komt wat binnen. De Nazis. Oh, okay. Fuck de verenigde Naties. Oh, oké. Fuck de verenigde Naties. dat zegt de rom. <laughs> oké, okay. nou, onze vaste luisteraar. Even kijken, een oh, floppy. We krijgen een beetje een tech-bericht ook. Even kijken. <laughs> even. Tech from the past. Ja. ja. ja. nu echt, from the past. Ook niet zo floppy, een 8-inch floppy. Ja, ongeveer het grootste ouderwetse LP, zeg maar. Ja. Ja, die, die komen nu allemaal gewoon bij het pijl te staan en dan kun je die zo uh, voor een halve cent opkopen. En dan kun je voor die codes erop lezen. miljoenen codes kun je zo hacken. Voor miljoenen. Maar we, het gaat dan over de Air Force finally retires 8 inch floppies from missile launch control systems. Dus uh, uiteindelijk gaat de floppy eruit na 50 jaar. Ja. Maar we wisten al dat de launching code van de nucleaire raketten jarenlang 000000 uh, was. Hè? Hetzelfde paswoord als wat Kanye West gebruikt voor zijn mobiele telefoon. Ik weet niet of je dat filmpje nog kan herinneren, dat hij bij Trump was. En uh, er zat toevallig een camera achter hem en hij wilde Trump iets laten zien op zijn mobiel. Hij typte het gewoon: moest hij zijn uh, telefoon aan lukken, 0000 <laughs> Zelfs als de lounge uh, dingen van de raketten. ja, zo is die toen bij die democratische. Uh, die gast van uh, de democratische conventie, die John Podesta. Mm -hmm. die is ook zo uh, gehackt eigenlijk. Hè, met een phishing uh, me mail. Die had ook een heel simpel password. En uh, zo is zijn mail gehackt. Maar goed, ja. Het um, gaat om, om een IBM Series 1 computer. Ja, ja. Ah, dat zijn klassiekers, ah, man. Dat zijn. Uh... ingeïnstalleerd. In, uh, die, die werd er gebruikt bij de Minuteman 2 Mi Missile Site in de 1960 en, de, 60 en 70 jaar. Dus het is wel degelijk spul dat het de, nog steeds. Dat werkt. vind ik een beetje raar, want de, de series 1 is uit de jaren 70. Die zegt uit uh, 1978 ja. of zo. Kunnen er wel even bij. Dat nou, zei al eerder. Zij al eerder zeker. Ja, ja maar dan gaat het gaat waarschijnlijk over de, de, de 1440 serie of zo. Nee, dus, uh... die was min. He, voor de ruimtevaart doen ze het aftellen. Dus daar was de t minus van. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik had het wel van een foto van... Het verschijnsel dat bij Defensie, ja, die systemen, dat zijn allemaal one-off dingen. Dus die, het is niet zoals bij een mobiele telefoon dat er weer een nieuwe ontwikkeling komt en dat ze dan die weer uh, overnemen. Ze hebben zo'n heel systeem gebouwd en ja, dat kunnen ze niet blijven vernieuwen. Nee, nee. We ja, hebben net eens met banken. Daar hebben ze ook nog die hele oude IBM mainframe-computers staan. Ik ken toevallig ja. iemand die is er gewoon uh, rijk mee geworden. Hè? Die, uh, die, die, die had een bedrijf dat uh, dat soort computers uh, onderhield. Het is ook gewoon dat om heel te... moeilijk uit te. Het is een heel, heel grote project als je dat weer helemaal wil gaan vernieuwen. Dan. Ja, dat ja, ja, klopt. Meestal wordt er dan iets bijgezet en iets aangeplakt en, uh, ja. en het wordt steeds verder uitgebreid. Op een gegeven moment zit dat als een spin in het web en dan, ja, dan kom je er niet meer vanaf. En, uh. Ja, maar die, die, die, die IBM One-series, dat zijn enorme kleerkasten, zijn dat uh, ongeveer zo groot als een. Uh... Heeft iedereen wel thuis staan, de Billy van de Ikea, ClearCast? <laughs> zo groot is ongeveer ja, waarschijnlijk een... Waarschijnlijk zit er meer rekenkracht in je 8-core in je mobiele telefoon van dit moment dan in dat hele IBM ding. Klopt, klopt, klopt. Ze hebben ooit op uh, zo'n soort gelijke IBM-computer een uh, Bitcoin-miner geïnstalleerd. En om één blok te minen had je ongeveer 140.000 keer de, de leeftijd van uh, het universum <laughs> nodig <laughs> om een blok te minen. <laughs> Ja. ja, maar er staat meestal alleen maar een database, eigenlijk wat erop staat. Een database van klantgegevens, vaak, weet je wel. De dingen staan nog heel vaak gewoon bij, bij banken. Als je bij een, de ABM bij jou om de hoek eh, gaat, dan staan meestal de klantgegevens nog steeds in die oude mainframe-computers. Ergens in de kelder te, te draaien, weet je wel. Dus ja. Maar in ieder geval, ja, de. de ja. Dit is dan zo'n computer en het enige wat hij doet is uh, raket moet launchen op uh, wanneer dat signaal wordt doorgegeven. Wat je eigenlijk in een Java scriptje kan doen, zeg maar. Toch? Ja. Ja, en dan heb je zo'n enorme kleerkast voor, van uh, 50 jaar oud. Die dat uh, scriptje even doorgeeft. Ja, maar als je er helemaal opnieuw wil gaan bouwen. Je weet dat de, de, de Obama Care, Affordable Care Act, de website kost ook een half miljard uh, ja, te, om, ja, ja. om een website te maken. Ik denk dat de grootste bezuiniging is geweest van de, van de Verenigde Staten... is dat ze dat nooit hebben uitbesteed. Dat dus ze hadden van nou ja, het doet er nog steeds. Laten we dit niet gaan upgraden. Want anders kost het ons miljarden of misschien wel triljarden. Oh, wacht. Ik, uh, ik word... Ik word tegenwoordig gecorrigeerd af en toe op mijn cijfers. <laughs> ik zei vorige week dat er, dat, geloof, dat er een paar soldaten per week, maar het is geloof ik 20 per dag, las ik, werd uh, oh. ik gecorrigeerd, uh, zelfmoord plegen. Oké, oké. Iets de, Obamacare, de week, website. Website, ja. Obamacare website: 2 miljard dollar. Meer dan 2 miljard dollar. Mm -hmm. Iets wat uh, nou, ik wil het ook wel voor 1 miljard doen. <laughs> Ja. Met je, met een beetje een JavaScriptje, zeg jij. Ja, ja, ja. ja maar, het is alleen maar het gaat alleen maar om een commando. Van, nou ja, bij het drukken van deze toets moet een opdracht doorgegeven die zegt langs. Nou ja, misschien wordt er nog wel een ballistische berekening gedaan, wordt die wordt bijgestuurd halverwege. Nou, ja, maar dat zit en, weer in een ander programma. Dat is de lancering bepaald. Ja, je moet op twee plaatsen tegelijk lanceren, ja, uh, twee mensen. Ja. Maar ja. Twintig veteranen per dag plegen uh, de zelfmoord dus. Okay. Dat is nogal wat. Dit was ook tevens het laatste bericht. Nou, dan hebben we het toch mooi geïnteren, jongen. Ja. Mooi tijd. Ter terwijl ik kan nu uitslapen. Dus we kunnen gewoon nog een paar uur doorgaan als je wilt. <laughs> <laughs> ja. Maar daar hebben we het nog niet over gehad. Maar ja, we hebben toch al, uh, ik zie 1 uur 44, je moet ook een beetje aan de luisteraar denken. Die zit ook een beetje aan zijn tax op een gegeven moment. Ja, die zit enorm te genieten wil je, wil je brexit nog behandelen? Als je, als je oh, brexit behandelt, vallen eerst mensen helemaal in slaap, denk ik. Ja, de of, brexit. Wat, leuk, wat ik leuker vond, is eigenlijk dat Hillary Clinton nou uh, nog meer Russian assets zag overal. Oké. Okay. Die, die zei dat die Tulsi Gabbard, dat is die kandidaat die, die, tegen, die zelf in het leger heeft gezeten, en die, of zit nog zelfs en tegen al die oorlogen is, al die regime change oorlogen, mm -hmm. die heeft Hillary nou uitgemaakt voor een Russian, <laughs> een Russian asset. En, en ook Jill Stein, dus ook een Russian asset. En nou zie je dat er sommige mensen, zelfs Bernie Sanders, zegt van ja, nee, dit gaat nergens meer over. Dit, dit is onzin, de Russie, een Russian asset. En wat ik ook opvallend vond. Tulsi Gabbard kreeg opeens een endorsement. Van. van uh, hoe heet die ook weer. Duke. Uh, die, die, die, die vent die ooit even een blauwe maandag. Hoofd geweest is van de. KKK. David Duke. Ja, ja ja. David Duke. En volgens mij is dat ook een vent. Die gewoon op de loonlijst staat. Die, die wordt gewoon betaald. Om endorsements te geven. Om mensen af te zinken. <lacht> dus als, je, als ze van iemand af willen. Uh, Bellen ze even David op. Hey David. Kan je even je, je endorsement geven aan, uh, aan Tulsi Gabbard? Ja oké, okay. nou, dat uh, levert toch weer 10.000 dollar op. Krijgt hij ja, ook weer betaald. dan uh, <laughs> kunnen ze weer zeggen... Ah, Tulsi is een Russian asset en een Koekoeksklan Verder. Uh, ja. <laughs> uh, uh. Maar even voor de brexit. Ik wil, uh, Wat kunnen we daar nog over zeggen? Mijn voorspelling is uitgekomen. Dat ze dit uh, gewoon eindeloos gaan doorschuiven. In mm -hmm. ieder geval, het wordt doorgeschoven... Zoals ik voorspeld had. Ja, nee, oh, bij, bij de eindeloosste uitzending kun jij zeggen dat we het eindeloos hebben doorgeschoven. Ja, ja, ja. Maar maar mijn voorspelling is... was, dit wordt gewoon vooruitgeschoven. En dit was toch nog negen dagen voordat het vooruitgeschoven wordt. Ja, in ieder geval het ziet er dus nu naar uit dat het vooruitgeschoven wordt. Want ik het vind is... het bijzonder. Nou, dat is gewoon vrij logisch. Het is te, te mooi voor hun om, om zomaar door te laten gaan. Die... Die, die, die, die, die politie wil hier uh, gewoon oneindig lang over doorvechten. Dat, dat is gewoon... Uh, ja, dit laat ze niet uh, zomaar uh, weggaan. Dus uh, ze kunnen nou weer een jaar, jaar lang met elkaar rollen bollen. En daar gaat het erom. om. Dus uh, ja. Ja, oké. Okay. Ja, toch? Ja. ja. Dan hadden we nog een ander dingetje. Dat hebben we ook nog helemaal niet genoemd. Um, vlak voordat de uitzending begon, zag ik toevallig nog een filmpje voorbij komen. Dat ging over dat onderzoek... Uh, ...na Trump, het impeachment-gedoe van Trump. Uh, dat weet jij ja, dat wel iets we... over, hè, Peter. Ja, dat is veranderd. Voorheen oh. was het zo dat een leaker... ...die moest, uh, moest altijd openbaar naar buiten treden. Dus ik heb dit en dit gehoord. En, uh, uh, ja. Maar nou hebben ze de wet onlangs veranderd... ...dat dat niet meer hoeft. Dus nou mag je gewoon van horen zeggen... Ik heb, ik heb iemand horen zeggen dat hij dat heeft gehoord en dan hoef je hem helemaal niet be bekend te maken wie dat is nou, ging, die hoef je hoeft zijn gezicht niet laten zien het ging hier nog over dat, dat de bespreking en alles daarover dat was helemaal geheim gehouden dat had ja, die, die, uh, schief, die, die schief, het. Adam, Adam Schief, schief, Adam schief ja. Ja. En ik vond iemand die had wel een mooie theorie over die zei ja dat is dit is waarschijnlijk allemaal bedoeld om die Joe Biden's corruptie eh, met die zoon uit de wind te houden want die zoon die kreeg er 50.000 per maand en uh, die ging naar China toe... en dan kreeg hij anderhalf dus, ja, miljard aandeel in een of ander beleggingshedgefund. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal politieke diensten die daarvoor geleverd worden. En, en dat is zo corrupt als de neten. Maar nou kan Trump daar eigenlijk niks van zeggen... want dan wordt beweerd dat, dat, een, dat hij een politieke tegenstander aanvalt... als hij daar wat van zegt. Dus eigenlijk is, is het hele... Het feit dat Joe Biden meedoet aan de verkiezingen, dat is gewoon een manier waarschijnlijk om, de, uh, om, om te voorkomen dat, dat hij uh, dat wordt aangeklaagd. Nou kan, heeft hij mooi verweer. Kan hij zeggen ja, dus alleen maar om mijn politieke tegenstander. Uh, krijgt hij daarmee een soort immuniteit door, door mee te doen aan de verkiezingen terwijl die, het lijkt erop dat hij niet veel kans meer heeft want zijn geheugen is een beetje gammel en uh, zijn, zijn ogen gaan af en toe bloeden en hij haalt allerlei verhalen door de war en, uh... ja. bij elkaar geraapt een soortje oude rentjes zijn het wie ja. Biden, Bernie Sanders ah, we zijn in de VS ja, allemaal ja maar ik zei dat ook allemaal, in mijn in dat bij de Sovjet-Unie zag je dat ook aan het einde. Ja. Dat, dat die leiders, die worden steeds ouder en ouder. En het, het, het, naarmate het regime op zijn eind loopt, op een gegeven moment bij de Sovjet-Unie had je Tsjernenko... en je had uh, uh, Andropov. En het waren allemaal van die figuren die, die konden net. Aan de macht komen. Er stonden ze op het dak van het Kremlin en, uh, en, dan, uh, twee, en binnen twee jaar waren ze weer dood. En dan moesten we weer een ander komen. En toen hebben ze één keer een jongere gedaan, dat was die uh, Gorbachev... En toen was het ook gelijk afgelopen. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat het, dat het een soort wet van mede en perte is. Dat er, ze worden steeds ouder, die heersers... Met, naarmate het regime zijn einde nadert. En dan uh, doen ze één keer een jongere en dan is het afgelopen. Ik denk je dat het meeste uh, kans maakt dan. Uh... Zou zo, zo, dan toch die. Uh... Oh nee, die Trula doet niet mee, hè? Die uh, AOL, of wel? Nee, AOC is toch te jong. AOC, ja, ja, oh ja, ja. Je moet 32 nee, zijn, Nee, ik denk dat Henry uh, misschien nog wel erin komt, weer hoor. <laughs> nee, serieus. <laughs> <laughs> ja, je, ziet je ziet alles nou omvallen. <laughs> ja, ja, ja. De Tulsi die wordt uit de weg geruimd als een Russian asset en Jill Stein. En Bernie Sanders heeft een harde val gekregen. En, maar uh... Jill Stein is van de Green Party, toch? Ja. Ja, dat wel. Maar die ja. moeten natuurlijk ook even, want dat zijn allemaal stemmen voor de democraten uiteindelijk. Die moeten ja. even gerooid worden, denk ik. Komt ze er vrij laat in, als redder in nood? Okay. Nee, is maar een gokje, hoor. Maar... Die staat toch totaal geen kans nou tegen Trump. Als die nou weer tegen Trump zou moeten gaan, dan hebben we er toch nooit wat. Nee, ik denk het moeilijk is om tegen Trump te winnen nou. Maar... Maar als ze nog een beetje een uh, economische crisis kunnen veroorzaken, dan wordt het wel wat makkelijker, denk ik. Hoe heet die Harris? Uh, Kamala Harris. The, yeah, uh, the, the... Kamala Harris die is een beetje afgemaakt door Tulsi Gabbard, want die, uh, die, heeft, die was een, een procureur-generaal, dus die heeft een heleboel zwarte in de gevangenis gegooid. Voor marijuana en zo en die, dat zei die Tulsi ook, die zei van ja, je lachte toen je gevraagd werd of je een joint gerookt had, maar ondertussen heb je een heleboel mensen in de gevangenis gegooid voor marihuana gebruik. Daar had ze eigenlijk niet van terug en de, de pols die gingen behoorlijk omlaag toen. Oké, okay, ja. Ja, ik, ik had er nog gezien in een van de, de zenders zat ze, van uh, wat, welke muziek vind je leuk? Ja, dan begon ze Tupac Shakur. ...snoepdok, <laughs> <Ja, laughs> ja, mensen die wiet ja. roken, <laughs> totaal ongeloofwaardig. Ja, het was ook zo mooi, Hillary had dat laatst gezegd de, ja toen ik een klein meisje was, toen schreef ik een brief naar de NASA toe dat het mijn droom was om astronaut te worden. En toen schreven ze een brief terug, wij nemen geen meisjes aan. <laughs> en... Toen hoorde ook al een commentaar er ook op binnen van ja dat kan gewoon even. want toen zij een meisje was, toen was NASA was toen geloof ik, ja, die was vrij laat, was laat opgericht, maar ze hadden pas de eerste astronauten in 1965 of zo, toen was zij al lang geen meisje meer, dus er waren toen nog helemaal geen astronauten toen in, de, in de begintijd. En, en, en ja, ze nemen waarschijnlijk ook nooit de moeite om een persoonlijke brief terug te sturen. Dat is net iets als het, het schrijven naar, naar de Kerstbad of zo, de Sinterklaas. Uh, uh. Het, is, uh, het, is, het is weer zo'n verhaal wat ze al eerder gehad heeft, dat ze door, door kogels beschoten was toen ze ergens in Joegoslavië landde, waar wat, uh, wat bleek later helemaal niet juist te zijn. Uh, uh. Die, die, die oudere mensen die, die zitten... Of die politici, ik weet niet wat het is, maar die zitten ook heel veel te fantaseren. Die, uh, uh, oh, het die binnen Joe over Biden die, had ook alles door de war gehaald. De Harris had er inderdaad ook zo'n moment van. Um, het oh, begon een van de. Oh ja, welke muziek vond je leuk toen je jong was? Dat, dat was het. En toen begon ze over ja. Snoop Dogg en, en Tupac. Maar ja, en die leefden zo... nog niet eens toen, hè? Nee, dus, dus, <laughs> toen zij jong was, was het ook misschien Rappers Delight of zo, De <laughs> Sugarhill hmm. Gang, de jaren zeventig, weet je wel. Dus dat, dat klopt ja. al niet. Of je zegt ik ben nooit jong geweest. Ja, kan ook. Ja. Dat ik zo hard geleerd heb. Ja, uh... Hoe ik jullie het beste kan dienen. <laughs> ja, toch uh, trappen mensen er zelf in, hè. Ja, ja, ja. net als uh, met, met Coins, de hè? Toen was zoals de, de Florijn de de Coin, hè. Nou ja, kijk, weet je... Uh, ja, toch is het zo, ja. Ja, zo zie ik het wel. Ja. Overigens, nou benoemd hè, hij stond vandaag in de krant, onze Twan. Manders? hij heeft de boerenpartij. Oh, de, de, de, de, de, een... de andere Twan, oh, de Twan van de Verweinkoen. Ja, ja, sorry, je moet even... Ja, even sorry. Ja. Oh, oh, oh, yeah. Nee, maar ja. dat is verder geen... Uh, het, uh, het miste... De Twan die geen Manders heet, van de achternaam. Ja, ja. Antonius heet hij, volgens Antonius. mij in de weg. Okay. Dus uh, hij heeft de boerenpartij stond ik vandaag mee in de krant, ben ik op gewezen. Ah, man. Ja. Ja. Gewoon een opportunist. Op ik heb uh, wat biertjes op. Opportunist die uh, wil uh, profiteren op, het, uh, op de onvrede, zeg maar. Een beetje wel, ja. Daar lijkt het een op. Daar beetje, lijkt het een op. beetje, een beetje. Dat... Uh, dat is duimen dik. <laughs> ja, duimen dik ligt het er bovenop. Ja. Maar toch. Uh, draait zo iemand gewoon mee en staat iedereen dat gewoon toe en is er niemand die daar je, nou, hij doet toch elke keer weer een schepje bovenop dus nou heeft hij weer een uh, boerenpartij weet je wel en, dan, en, en ja, hij vertelt gewoon onzin hij verkoopt uh, dingen die gewoon echt niet door de beugel kunnen aan je, mm -hmm. en toch zijn die mensen allemaal blij als ze het gekocht hebben Nou, ik denk niet ik denk dat ook uh, boeren daar niet in trappen die, zien ook, die hebben ook wel door van die man die kennen we niet, die was er niet uh, toen wij het moeilijk hadden dus uh, ik denk een gemiddelde boer, die, zal er ook, die denkt ook van ja, het is weer een opportunist. Die, uh, ja. Hetzelfde als, uh, als, als, als, kijk, als de, de, de meeste politici. Ik bedoel, als, als er dan een, een dierenpartij in komt, dan hebben al die politici in één keer iets van dieren in hun partijprogramma staan. Daarvoor werd er dan nooit iets over gezegd. Er komt 50 plus in de Kamer en in één keer uh, hebben al die partijen iets over uh, bejaarden. Terwijl ze daarvoor uh, kon een geen schelen, weet je wel. Ja. Dus dit is ook zoiets, weet je wel. Die, die man die was nergens te bekennen toen de boeren het moeilijk hadden. En in één keer uh, ja, heeft hij een boerenpartij. Nou ja, ik denk niet dat, dat er een boer daarop gaat stemmen, want die kennen die man niet. Die man was nergens te bekennen tijdens het uh, boerenpartij. Ja, maar daar gaat het dus, uh... dus ook niet om. Het gaat er alleen maar om dat hij een, in, in, een ingang krijgt bij die mensen. Weet nou, dat gaat hem niet lukken, want die, die was er niet toen uh, de boeren het moeilijk hadden. En dat ah, weten ja. die boeren, dus die kennen die man niet. Dus die zullen daar ook nooit op stemmen. Nee, dat klopt, maar ja. hij heeft naast zijn partij heeft hij ook nog een cryptomuntje. En stemmen ja, die mee. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En dan, uh, dan heeft hij even wat media-aandacht. kan hij dus ze een cryptomuntje noemen, wat geen fuck waard ja. is en uh, ja, wat gewoon één grote scam is. Dus ja, nou ja. Laat iemand lekker. Ik zou je niet uh, te veel druk over maken, uh, Yoshi. Ja, jij, jij noemt het, hè? Dat is de hele tijd het Ja, maar ik, ik noem het doen. omdat jij het ooit een keer genoemd hebt. Ja, ik ben bezig met Liebeland.info. Er komt ja, ja. binnenkort een blockchain, er komt er een marktplaats en hm. dat, uh, daar richt ik me op. Maar aan de andere kant spelen er gewoon dingen. En dat ja, artikel ja. over de boerenpartij stond toevallig vandaag in het Eindhoven Dagblad. Ja. Dus daarom was het er actueel. Hm. Hm. Ja... En wij hebben het nu genoemd, hè? wij hebben reclame gemaakt. Wij hebben het weer genoemd. Dames en heren, ja. stemboerenpartij met boerkoekoek. Oh. Boer boerkoekoek. Boer Koekoek. Ja, die serieus, die heeft bestaande googelen maar... Weet ik. Uh, ja, uh, dan dan een al tijdje de... geleden dit. Ja, met uh, Pierre Carton heeft ze nog een liedje nog gemaakt, hè. Den in de olie. Dus we hebben nog een week om uh, volgende week hebben we nog een update omtrent de brexit. En dan de week daarop weten we dat het verlengd is. Zeg je? Ja, ja ik, ik, ik maak me verder geen druk over. En ik kan. Ik heb meer begrip voor de mensen die uh, brexit moe zijn en die er gewoon niks over willen horen. Dan uh, dat ik. Uh, ja, dat Al die mensen die de hele dag maar over brexit hebben, dan denk ik van ja. Gebeurt er dan niks in je leven dat je daarover gaat hebben? Die kom ik dan weer niet zoveel tegen. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik heb er op Facebook, ik heb een, um, hoe heet die man? Die zit in het Europees Parlement, zat die voor Engeland, dat is een Engelsman. Dus die plaatst vaak wel berichten. Okay. Verder. En uh, een dev van, uh, ach, hoe heet die man, nou? Sterling Coin, maar die is inmiddels er niet meer. Okay. Ik weet niet wat hij tegenwoordig doet. De blockchain is de ja, is hij dood? Weet ik niet, hij is er niet meer. Nou, hij is niet meer echt supported. Op... Oh, okay. Ik zou niet weten waar die verhaal op wordt. Uh, uh, nou, ik okay. over, over Spice gesproken, gesproken want uh, je kunt berichten natuurlijk naar... Uh, dat heeft Ron, uh, onze enige, enige luisteraar op de stream op dit moment, uh, heeft dat gedaan. Die, uh, die stuurde een berichtje via Spice naar ons. En Spice token begint steeds meer te leven. Die is... De, die staat al gemeld op CoinMarketCap, alleen nog niet met een grafiekje. Tenminste de laatste keer dat ik checkte, misschien nu wel hoor. Maar hij staat al bij CoinKego gemeld met een grafiekje. En uh, nog een paar andere websites die dat bijhouden. Dus dat is wel heel interessant. Dus dat betekent al dat het uh, de eerste SLP token die uh, adoptie begint te krijgen. En hij is nu wel gedaald in prijs, dus ik, uh, ja, ik, ik, als ik een advies mag geven, kopen. Ja, ja. ik had laatst gekeken, maar er is vrij weinig te kopen. Ja, bij um, uh, CryptoFuel. Ja precies, maar daar kan ik dus niet bij, want ik zit in Serbië. Kan je niet op CryptoFuel komen? Dan zeg jij... met VPN. Um... Ja, anders moet je Opera, de, de, de laatste versie van Opera browser. Opera browser, die ja. hebben ingebouwde VPN. En dan kun je gewoon, uh, ja, dan zet je hem op Azië of zo. En dan kan je gewoon uh, op, op CryptoFuel komen. Kijk, nee. ja, op... wat is nou de prijs dan in uh, Bitcoin Cash Satoshi? Uh, hij is gedaald naar 231 uh, Satoshi. Ik kan nu wel even kijken. Er zijn nog 100 miljard, hè, toch? Ja, ik, ik weet het niet. Ja, best wel veel, ja. Nog niet alles is in omloop, trouwens. Hoe, hoe komt dat dan dat niet anders in omloop is? Uh, ze doen heel, nog heel veel met airdrops, hè, via de drop token. Dat is zo'n dividend, dat is, dat is dat nieuwe, die nieuwe toepassing op SLP, dat je dividend kan uitkeren. En ze hebben een dividend token, de drop. En die keert uh, om de zoveel keer, uh, als jij die drop token hebt, krijg je gewoon gratis spice uitgekeerd. Ja, daar heb ik ook alweer een paar duizend van. De drop token is. Ja, die kan je ook bij CryptoFuel kopen. En eventueel als je wil, kan je hem ook van mij kopen. Ja. Maar wat kost het nu dan, weer uh, Even kijken. Ik, word, uh, ik zie, hij is nou weer omhoog gegaan. Hij is nou weer uh, 300... Uh, sorry, 234... Uh, satoshi. En de drop token is... Ja, laten we zeggen, even afgerond. Oh, 80.000... Nee. Ja, 80.000 Satoshi, ja. Per uh, drop token. Nou, ik, ik kijk... Is dat dan Bitcoin Cash, Satoshi? Uh, ja, Bitcoin Cash, Satoshi, ja. Uiteraard. Dat is allemaal een SLP-token, hè? Nou, laten we ook even andersom zeggen. 0.0008. Maar dan heb ik hier de verkeerde. Uh. Drop. Maar kijk eens, dat is ook toevallig Ik heb uh, laatst pas mijn verjaardag. Uh -huh. Oh, uh, ja, ja, Drop, ja, Drop, ja, drop ja, ja, ja, Drop, ja. Ja, maar hier is top, drop top. een als uh, logo en parachute. Het is een drop token, het is een dividend token. Die vind ik niet, die zie ik nergens. Oh? Nee, die staat nog nergens gelist of zo. Die, die kun je alleen bij cryptofiel kopen. Het is gewoon een uh, cryptofiel uh, token. Hoeveel kost dat? Uh, even kijken hoor, een uh, 0,0008 uh, bitcoin cash. 0,0008. 80.000. Ja is Satoshis, als het goed is. Dus 1250 per Bitcoin Cash. Uh, oh ja, ik, ik heb al bier op, dus ik kan niet zo goed rekenen. <laughs> Sorry. Nee. Maar ik, ik zal even, ja, we zitten nu al over crypto te praten. Ik zal even gewoon uh, de eindjingel erin gooien. We kunnen in ieder geval afscheid nemen van de luisteraars. Dan laten we, dan we nog gewoon verder. En uh, ja... En dan staan de luisteraar uh, om uh, te blijven ja. hangen. Dus uh, ik wens iedereen een uh, vrolijke. Uh, en vooral heel erg vrije uh, week toe. En uh, het was er volgende week weer. En uh, ik wil iedereen danken voor het meedoen. En de luisteraars danken voor het luisteren. En uh, ja, ik zou zeggen: Halleluja, prijs de Heer. Uh, oh ja, prijs Toshi. Ook namens Peter. Ja, ja, die is even naar het toilet toe, denk ik. Ja, nou, nu gaan we gewoon echt uh, anarchistisch doorhouden horen zonder enig script. En als het gaai wordt, dan zetten we het gewoon uit. Dus, uh, nou ja, jongens, even... Effe... Wees Ja, er is geen, uh, geen uh, Godwin-gevallen eigenlijk, hè. Het is wonderbaarlijk, gewoon een uitzending zonder Godwin. Maar hey, hey, je, je stream staat nog aan, loopt nog? Ja, het loopt nog gewoon. Ja, we houden nog gewoon verder voor wie het uh, interessant vindt. Het een stuk minder interessant geloof <laughs> ja, ja, oh, ja, maar je nee, nog nee. wat minder om te spreken, hè. <laughs> oh jee, nu moet we heel geforceerd ge vrij gaan spreken, hè? Jezus. <laughs> ja, en anders, dan, dan, dan breien we er een eind aan jou, want het is twaalf uur. Oh is het is dan weer twaalf uur, muurt... joh, jezus. En met dunne muurtjes. Goed idee. Ja, ja, ja. ja. Nee, goed, ja, nou ja, uh, ja, we zijn helemaal aan het einde. Ik had de eindjingle uh, sowieso al uh, ingeluid, dus uh, ja. Oké. Okay. Ja, ik zal ja. nog even, want ik zit al wel weer te chatten op de achtergrond, maar ik zal eventjes nog uitkomen, uitzwaaien. Ja, gewoon maar. Ja. Nou, goed, nou ja, beste mensen, uh, wel ter rust allemaal. En uh, beste luisteraar ook uh, wel ter rust. Hè? En uh, mijn glas is leeg. Ik had mijn vrouw een sms gestuurd van uh, breng even bier, maar uh, ze is geëmancipeerd, denk ik. Ja, goed, beste um, mensen, ja. Wacht er mee op, Johan. Wat? Die uh, geënman sapeerd, <laughs> Ja, ja. Wacht er mee op. Breng je geen bier meer als je erom vraagt. <laughs> nee, goed, uh, ik zet de stream ook uit. Dat is uh, een hartstikke idee.